...helemaal vanuit Mexico. Ja, ja, ja. Hallo. Als het een beetje hapert, dan komt het door dat door... ...de lijnen moet helemaal door de Atlantische Oceaan natuurlijk. Hoe is het in Mexico? Uh... Ja, het is lekker warm hier. Ja. Lekker aan de corona inmiddels? Ja, ik heb gisteren al wat geprobeerd. Ja. Maar ja, je bent daar met een reden, hè? Uh, ja, er is een uh, vrijheidslievende uh, bijeenkomst. Een uh, Dus uh, nou ja, gaan we zien wat daar allemaal besproken wordt. Goed, dat horen we dan volgende week natuurlijk. En wie er ook nog bij ons aangeschoven zijn... ...en die komen aan het eind van de uitzending... ...dat zijn... Mart van der Leer en Ronald Bell. Hallo heren. Hallo Johan. Goedenavond Johan. Goedenavond. Nou ja, jullie komen zo meteen al met allemaal EU-gerelateerde berichten. Maar eerst gaan we nog heel even naar de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. De bitcoins die zijn flink omhoog aan het schieten. Ik bedoel, ja ze waren dinsdag nog... ...1040, toen was de bitcoin net over de 1000-euro-grens heen... ...en nu is alweer omhoog geschoten naar 1100. Dat houdt maar niet op. Waarschijnlijk in het weekend, wanneer deze uitzending gepubliceerd wordt... ...dan uh, ja, zal die of nog hoger zijn of weer omlaag gekelderd. Dat uh, weet je maar nooit. Goed, en dan gaan we even naar het goud toe. Uh, ja, die mis ik even. Nee, het is goud is een beetje stabiel gebleven, geloof ik. Ietsje gestegen wel, ja. Oh, oké. Okay. 12.37 dollar. Mooi, mooi. Ja, olie zag ik wel daarnet, uh, oud-olie was 54 dollar per vat. Oké, oh, okay. uh, goed. En uh, de, de Fertility Index? Ja, het zijn natuurlijk weer uh, bijzondere tijden, hè. De laatste keer uh, zagen we al dat de verkiezingstijd uh, een enorme invloed... Uh, uh, ...had op de, nou ja, de betrouwbaarheid uh, van de cijfers. En nou blijkt, zeg maar, hè, dat vanuit Den Haag... ...hebben ze vriendelijk gevraagd van, uh, goh, hè, mogen wij uh, de cijfers uh, gewoon uh, uh, aanleveren? Hè? En dan wil uh, Mark Rutte daarvoor dan wel de verantwoordelijkheid nemen. Maar, uh, nou ja, dat blijkt dan ook weer niet helemaal zo te zijn... Want uh, hij vraagt dan weer uh, de cijfers van onze grootste bondgenoot. In de, en dat is dan de Verenigde Staten. En ja, dan wordt het weer allemaal ingewikkeld van. Ja, en dan zitten we dus weer eigenlijk met hetzelfde. Van, uh, hè, zijn die cijfers wel betrouwbaar of niet? Ja, wat valt er nog verder over te zeggen? Nou ja, dat, dat we dus wachten, maar dat wij uh, verwachten... Dat uh, de cijfers uh, komen. Ja. Maar uh, elke betekenis van wat die cijfers uh, dan inhouden, ja, daar doen we dan verder geen uitspraak uh, meer over. Want uh, dat is natuurlijk allemaal uh, politiek uh, beladen. En wij gaan ervan uit dat het uh, zeg maar alles, alles al met de. Uh, immigratie te maken hebben. Oké, okay. ja. goed. Ja, ja. De, de Marwane-index is ook een beetje gestegen. Uh, die staat, vorige week uh, stond hij nog rond de 150 punten. Nu staat hij maar liefst op 163,27 uh, punten. Ja, misschien uh, komt dat door het bericht dat we zo meteen gaan behandelen. Hè? Dat uh, de wiet legaal gaat worden. Uh, dan gaan we nog even naar de, de staatsschuldmeter. Nou ja, die is uh, weer uh, zo'n 100 miljoen uh, eurotjes uh, roder in de cijfers uh, terechtgekomen. Dus uh, 400 is, ja, 70,1 miljard in het rood. Ja, goed zo. Nou, dan gaan we naar de berichten toe. We hebben een hele, hele, hele, hele, hele grote berg. Uh, laat even kijken uh, wat voor berg dat is. Uh, ja, onder andere bericht over een um, pizza die verboden moet worden. We hebben uh, gedonder bij het leger, bij de politie. Um, hebben we nog berichten uit de EU. En over de bitcoins, laten we daar maar even mee gaan beginnen. Uh, de EU die wil nog strengere controles op bitcoins. Dit is een rendezvous uh, berichtje dit, dat hoor ik wel eens vaker hè? Ja. Ik kom steeds weer terug en uh, ja, ze zeggen dat er mee wit gewassen wordt en er worden terroristen mee gefinancierd. Joh, dus... met de dollar niet dan? om jou te beschermen... moeten er uh, databases worden aangelegd... waarin iedere koper of verkoper van bitcoins genoteerd wordt. Gaat ze het lukken? Of, uh? Het zwakke punt zit natuurlijk bij de beurzen, want daar kunnen ze op reguleren waar hij ze koopt en verkoopt. En daar proberen ze dan ook hun macht te uitoefenen. Oké, okay, goed. Maar ja, dit, dit, dit roepen ze, hè? dit, dit, dit hoort al jaren, hè? of er er van gaat komen. Uh... Ja, het is net als met, het met contant geld, zeg maar. Ze, pakken, ze kunnen niet controleren wat mensen doen met contant geld als ze elkaar betalen, maar wel bij de banken. Als je bij de banken ja. deponeert of uh, ophaalt. Dat, en dat pakken ze, dat stuk. Maar ja, als het allemaal nog niet erg genoeg is. Het pilsje in het café wordt ook steeds duurder. Ja, waarschijnlijk omdat ze met euro's betalen en niet met uh, bitcoins, hè? Ja, het kan. Het, het zou al verschillende, verschillende redenen hebben. Een van de grote dingen uh, waar nog veel te weinig mee is gedaan. is gewoon de kartelafspraken uh, vlak na het millennium. Waar terwijl wel een boete van is uitgegaan. Maar er is toen niemand uh, terugbetaald uh, uiteindelijk. Toen hadden uh, een aantal grote brouwers. Waarvan in ieder geval Heineken. Hadden gewoon... Uh... ...en een prijs opgedreven. Ja, klopt. En dat was een van de redenen waarom, uh, waarom het uh, pilsje sowieso al duurder werd. Ja, wat is de gemiddelde um, inflatie? 2%? Ja, en de prijs is nu uh, ja, zo'n beetje meer dan als verdubbeld... Uh, ...van een uh, pilsje in een jaar of twintig... En dat is net iets te snel. Maar ja, het is ook weer uh, redelijk uh, relatief. Als ik het goed heb begrepen, wordt er zoal minder uitgegaan uh, in het uh, uitgaansleven. Uh, jongeren um, uh, zitten bijvoorbeeld al veel meer uh, in de zuipkeet uh, uh, te drinken en... Um, en ook uh, mensen die, die, die vinden het gewoon veel normaler om een beetje thuis in te drinken. En daarna uh, pas in de cafés een, een zuur verdiende geld uh, uit te geven. Maar het hoort allemaal bij het uh, uitgaan. Eigenlijk is uitgaan natuurlijk gewoon je geld sowieso als stuk slaan. Dus of het nou uh, 2,43 uh, gemiddeld uh, per uh, pilsje kost of 2,38. Dat zou dan ook wel niet zo heel veel uitmaken. Uh, ik, ik denk... Uh, dat, dat de grens wat dat betreft al wat eerder is bereikt van uh, wat een beetje een normaal prijs van een pilsje is. Ja, ik bedoel, voor die prijs kun je bijvoorbeeld een halve pak koffie uh, kopen. <laughs> of een, uh, of een uh, ontzettend gezond brood. Dus qua prijs zaten ze natuurlijk, zitten ze qua waarde denk ik ver over uh, de, ja, wat, wat een uh, wat een normaal persoon ervoor zou geven, zeg maar. Maar ja, dus... Ja, het is natuurlijk ook zo, dat... Uh, in het artikel staat ook genoemd... dat de prijs in de supermarkt niet omhoog gegaan is. Dus het geeft aan dat het probleem niet zozeer bij de fabrikant ligt... of dat de fabrikant gewoon zomaar opeens zijn prijs omhoog doet. Maar dat dat komt omdat die cafés ook allemaal eigendom zijn van die brouwers. En ja. daarmee, uh, daar zit een uh, kartel in. Ja, want zo'n first bier, die kost gewoon ontzettende hoeveelheid hoeveelheid uh, meer per liter dan, uh, dan, dan blikjes of flesjes. Uh, sterker nog, uh, in het jaar 2000 uh, heb ik ook wel in een barretje gedraaid. En uh, als, als service hadden we ook wel, zeg maar, uh, voor uh, de mensen bij het weggaan. Uh, het was een studentenflat, dus mensen hoefden niet naar buiten. Ze dus hoeft alleen de trap omhoog. Dat we dan ook flesjes verkochten. En dat dan zeg maar, de kostprijs van zo'n flesje was al, was al lager dan de kostprijs van van zo'n fust. Terwijl ja het. Ik weet er niet, maar volgens mij uh, moet het duurlijk zijn om 24 flesjes uh, te vullen. Ja, even kijken, hoeveel kratten moet je hebben voor een Bij Een kratje, gewoon een kratje van 24 flesjes van uh, 30 centiliter, dat is uh, bij elkaar 7,20 liter. De gemiddelde prijs van zo'n kratje is uh, per liter 2,49 euro. Ja, de gemiddelde prijs is uh, 17,43 euro. Ik heb even net even gegoogeld, want bij supermarkten uh, wordt hij vaak onder de inkoopsprijs gekocht. Uh, van je aanbieding om klanten te lokken en dat soort dingen. Dus uh, 14,99 euro kost hij bij de Jumbo bij mij om de hoek. 15 euro. Ik heb even naar biervaten gekeken. Uh, bier... Een biervat is uh, inclusief btw, zonder statiegeld, 124 eurotjes en 3 cent. Ja. Nou, dit gaat dus om een fus van 50 liter, dus nou, delen we het even door 50 en dan komen we uit op 2 eurotjes en 48 centjes. Ja. Uh, terwijl de gemiddelde prijs van een krat bier is dan 1 cent duurder. Ja, eigenlijk is een fus gewoon per liter 1 cent goedkoper dan een krat. Ja. Ja. Maar ja, voordat je nou gaat denken van... Uh, oh jee, oh jee, die uh, caféhouder betaalt voor een uh, fusje bier per liter net zoveel als een kratje bier in een supermarkt. Wat een smerige kapitalist, hij maakt gigantisch veel winst. Nou, er komt toch nog even wat meer bij kijken. Ja. Ik bedoel, er komt, uh, komt nog van alles bovenop. Ik bedoel, uh, ja, je moet ja, je leidingen uh, laten spelen. Spoelen en um... nou, nee, dat niet alleen, ik bedoel, de, de, de overheid die pikt heel veel mee als jij een caféhouder bent. Maar uh, los van de accijns is er natuurlijk ook nog de, ja, de huur die je moet betalen. Want zo'n pand uh, staat er niet gratis natuurlijk. Uh, ik heb hier even de gemiddelde prijs van een café in de binnenstad even opgezocht als je dat wil uh, huren. De gemiddelde prijs staat op 73.000 euro per jaar. Ah, daar krijg je wel een mooi pandje voor terug. Met een gemiddelde omzet van ongeveer 100.000 euro. Dus uh, ja. Dan de gemiddelde huurprijs uh, deelt, dan kom je op zo'n 6.000 euro per maand. De winst is dan uh, 8,3 uh, euro. Maar ja, daar pikt de overheid natuurlijk ook, ook weer een graadje van mee. Hè? Maar daar ben je dan nog, uh, nog niet helemaal klaar. Want we hebben natuurlijk ook personeel. Die staat daar ook niet gratis te draaien. Dus al met al uh, blijft er weinig over van de winst. Ja. ja. Maar ja. ja. In de café ben je natuurlijk ook minimumloonrekening. Uh, Waardoor, je, ja, ...waardoor de personeelskosten uh, veel hoger zijn dan uh, normaal het geval zou zijn. Maar dan mogen we even terugkomend op dat uh, verschil tussen die prijs van een fustbier en een kratbier. Uh, Kratjesbier worden vaak nog goedkoper aangeboden dan uh, de adviesprijs uh, van 17 euro zoveel. En ja, ik, ik had net even gegoogeld bij de Jumbo, bij mij kost die uh, 15 euro, dus dat uh, zelfs al... Het... $2,50 goedkoper. Ja, het is ah, ja. Dat, dat koninklijke horeca Nederland klaagt al jaren over de stuntprijzen die de supers berekenen voor bier. Dus de supermarkten. Hey, dat is uh, toch goedkoop, uh, Daar moet wat aan gedaan ja, worden, moet bestreden worden. <laughs> maar dan, vind ik dan, dan ben je geen ondernemer eigenlijk, want uh, uh, de, de, de prijzen die de supers uh, berekenen, in wezen is dat voor een ander product. Uh, dat zijn voor de mensen die uh, zichzelf thuis zitten nat te houden. Ja. je bent echt, je bent pas echt een horecabedrijf natuurlijk. Als iemand het biertje kan brengen in een glas. Ja, als je de gezelligheid en sfeer weet te bieden. Dus ik vind dat de klachten van niks, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, kijk, de, de, de, de, de roker is, er ook, is ook uit het café gejaagd, hè? Ja ze, hebben het ja, <laughs> ja, ze hebben het wel ontzettend moeilijk, maar dan moet je de supermarkten niet aangevallen. Nee. Nee, hey, en uh, kijk, de overheid kan natuurlijk wel inspringen door gewoon uh, de accijns erop op fuste bieren te verlagen, want, uh, nou, waarschijnlijk is het ook gewoon nergens goed voor. Ja, zodat, uh, zodat mensen zich nog een beetje kunnen ontspannen in het weekend. Ja, ja. In een leuke uitgaansgelegenheid. Ja. Zelf even vragen aan Peter hoe het in Mexico is. Uh, ja, ik heb wel een biertje gedronken hier, maar ik heb uh, ik hier goed op de prijs gelet. Uh, als je op vakantie bent, dan vergeet je het. Maar ik denk dat het hier wel wat vrijer is. Uh, dat je gewoon een uh, stroomtent kan beginnen zonder al te veel zoekbassen. Uh, ja, inderdaad, naar in Capulco zeker, hè. Wat ik van, uh... Jeff Burwick. Ja, Jeff Burwick. Hij moet geloven. Jeff Burwick. Burwick, ja. Wat ik moet gelo... Als ik hem moet geloven, is, is daar een beetje, uh, net, net een beetje vergelijkbaar met, uh, Detroit, zeg maar, hè. Dat de, de stad was failliet en, uh, daardoor, eh, uh, floreerde het ondernemerschap. Ja, de regels zijn hier denk ik allemaal wat, wat losser, uh, Bijvoorbeeld, ja, er wordt ook. Je mag geloof ik niet roken in een café, maar je ziet wel uh, veel gebeuren. Mm -hmm. uh, de regels zijn wat flexibel. Um, we gaan nog even verder met de berichting, Want uh, ja, er moet iets verboden worden. De pizza Hawaii moet verboden worden, althans, uh, de stukjes ananas op pizza. En uh, ja, dit komt van uh, de, IJslandse, uh, de IJslandse president. Ja, zijn naam is uh, uh, Goodney. ik neem dan TH Johannessen. Oké. Okay. Nou ja, en inderdaad, met alle berichten wat we wel eens hebben over, nou uh, wordt dit verboden en dat, ja, dan zou je bijna weer de neiging krijgen om te uh, achter poten te gaan, maar ach, hij maakte hier gewoon een, een opmerking in wat dan in het uh, artikeltje het polariserende pizza debat uh, wordt genoemd. Het is een beetje een luchtige invulling van, van hoe, uh, hoe dingen uh, uit de hand kunnen lopen. Toevallig zag ik uh, uh, vandaag een bericht van dat uh, één Rus... Uh, die had de ander doodgeschoten uh, vanwege een discussie... over uh, welke videokaart beter was. De AMD of de NVIDIA. En, uh, <laughs> dus ja debatten kunnen uh, hevig oplopen. En, en in dit debat gaat het over van moet er wel of geen, of mag er wel of geen um, ananas of fruit in het algemeen op eten. En toevallig heb ik dat dan ook uh, voorbij horen komen. Dus ik weet niet of dit ergens uh, of dit, dit lijkt dan bijna een soort meme, zeg maar. He, ik weet niet, ook niet of er ergens een plaatje is, of dat het in een bekende serie is geweest, of weet ik veel wat. En dat het ergens vandaan komt. Alleen in het dagelijks leven heb ik dit dan ook uh, meegemaakt. En dan denk je zo van: ah, wat leuk weet je wel. Hè, uh, uh, de president is hip en doet eraan mee. Maar toch, toch voel ik dat niet zo, omdat uh, ja, ik volg Trump ook uh, de laatste weken. En het is gewoon geen tijd meer voor politici die grappen maken. Uh, Hou gewoon bij je werk. Ja, en ook, dit, gaat dan ook, uh, dit staat dan ook op de Algemeen Dagblad-site uh, en dat soort dingen. Ook die uh, moeten dit soort berichten eigenlijk gewoon een beter uh, mijden. Dit is een beetje, uh, ja. ja... Ik vind het juist wel leuk dat het wat minder serieus genomen wordt. Uh. Als, uh... En hoe meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van politici, uh, hoe beter eigenlijk, toch? Ja, maar ik denk niet dat dit uh, afbreuk doet aan de uh, politici. Ja, bij mij dan toevallig. Maar ik denk echt dat hij uh, redelijk goed aanvoelt van het is nu tijd om populair te doen. Want dat volk is massaal. Van, uh, oh, hij is hip en modern en hij doet iets wat aansluit bij ons. Oh, wat leuk. Tenzij je van pizza. Ah oh, ja, natuurlijk. Laten we even kijken, want wat, de luisteraar heeft misschien totaal geen idee waar we het nu over hebben. Er was in ieder geval de, de president van IJsland, die riep iets op een school. Er was een leerling en die vroeg iets van, uh, wat was het ook alweer? Als je alle macht zou hebben, wat zou je dan doen? En dan zegt hij zo uh, van, uh, ja nee, ik zou de ananas verdiepen. En volgens mij, en dan zijn we al vrij vroeg met de Godwin in deze uitzending... Zou hietlucht dit <laughs> ook kunnen antwoorden. <laughs> iedereen moet verplicht uh, vegetariër omdat ik geen uh, vlees nee, heb. Nee, omdat het is gewoon afleiding. Ja, iedereen moet stoppen met roken omdat ik niet van uh, tabakslucht hou Ja, het is gewoon afleiding van, van de problemen waar we staan. oké, dat denk je. Dan uh, heeft de PR-man uh, PR van uh, de president expres op Twitter gegooid. Zodat er uh, niemand uh, uh, doorheeft wat hij in werkelijkheid allemaal doet. Ja, ja wie weet. Ja, ja. Bijvoorbeeld. In populaire wetten doorheen ja. jagen. Uh, uh, even kijken welke wetten doorheen zijn gejagd in IJsland. <laughs> nou, nou ja, goed. Ik had, uh, er was wat verontrusting over IJsland. Dus uh, na die uh, crisis nou, hadden ze toch een redelijk schoon schip uh, gemaakt. Maar uh, nou ja, er blijkt dus dat je toch niet helemaal als een eilandje op de wereld kunt leven. <laughs> Om aan een aantal, uh, weet ik veel, afspraken te voldoen. ...zullen ze toch weer over de brug moeten komen. Maar wat het nou precies was, uh, dat weet ik niet. Meer. Okay. Maar uh, bijvoorbeeld, volgens mij hebben ze in IJsland uh, de democratie uh, wat verder doorgevoerd. Dus en, en volgens mij wouden ze dat toch weer een beetje terugdraaien. Daar kwam het op neer. En dat had ik toevallig dan in een gesprek opgevangen... ...met iemand die graag uh, alles wil democratiseren... En die was, en die is fan van IJsland, dus. En ja, wat wil ik zeggen bij dit soort dingen? Ik ben geen, uh, geen fan van democratiseren, dus dat lijkt, me, dat lijkt me geen goed idee. Maar dat verbieden, ja, van, verbieden van die lullige dingetjes, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak, dat het, ja, dat het, uh, dat echt doorgevoerd wordt. Uh, en dat het, ja, bijvoorbeeld in Amerika, dat je geen grotere soda's mag hebben van dan zoveel centiliter of zo. Of dat het niet verboden wordt, zwaar belast wordt. Omdat vlees moet meer belast worden. Want dat mag je niet eten. En dit moet je wel eten, dus dat wordt minder belast. Centrale, het is allemaal centrale planning. Je, je wordt helemaal geregeld. Ook in wat je eet. Eh, en het resultaat is natuurlijk niet dat mensen gezonder gaan eten. Het resultaat is dat je corn nee. syrup krijgt in plaats van suiker, Omdat er al die organisaties in hun voedselbodem catch eh, wordt of ofzo. En dan gaat het met subsidie op scholen. Dus dat, dat hele ge, bemoe, bemoeizucht, met, die bemoeizucht met eten van de overheid die resulteert er natuurlijk precies in wat de bemoeizucht met drugs doet. En met uh, de, de war on terror krijg je meer terror. En de war on uh, drugs krijg je meer drugs. En uh, ja, met de war on uh, ongezond voedsel krijg je waarschijnlijk meer ongezond voedsel. Want die, die machtsorganisatie om dat te regelen, die is natuurlijk heel erg goed beïnvloedbaar door allerlei lobbyisten. En die lobbyisten ja. die gaan zorgen dat, dat hun de corn syrup erin komt in plaats van suiker of zo. Bijvoorbeeld in het geval van suiker is het dan, ja, als de suiker belast is, ja, dan gaan, gaan ze aspartaan erin stoppen of een kunstmatige zoetstof en... Ja, dat wordt allemaal via lobbyorganisaties uh, geregeld. Dus het wordt er vooral ja. niet gezonder van het eten. Ik vind dat inderdaad ook wel grappig. Ik, had, uh, ik was ooit een keer bij een uh, brouwerij geweest. Uh, Telden ze ook van dat ze, uh, oorspronkelijk stopten ze allemaal kruiden in het bier. De kruiden werden dan ook kruid genoemd. Dat was een uh, mix van allerlei kruiden met als hoofdbestanddeel uh, gagel. <laughs> en dat werd er dan aan toegevoegd om de bier niet alleen een betere smaak te geven, maar ook voor de houdbaarheid Dus dat belangrijk. Ja. En dat, de kruidenmix die haalde je dan bij de gruyter en op die manier betaalde je dan ook de belasting want uh, ja, de landseer uh, die hief dan uh, belasting op bieren, maar die kon moeilijk al die vaten gaan controleren dus dat werd dan via de kruidenmix gedaan maar uiteindelijk komt in de 15e eeuw vanuit uh, Duitsland komt dan uh, de hop uh, aanzetten en uh, daar zat natuurlijk nog geen belasting op dus uh, men ging massaal over naar de hop om zo de kruidenbelasting uh, te ontduiken dus uh, toen gebeurde het al en dit was dat is natuurlijk allemaal in de middeleeuwen. Maar ik uh, geloof je zo. <laughs> ja, ja, ja, ja, je laat kreeg het ook. Ik bedoel, de, de scheepsdekken van de, uh, van de Nederland... De, de schepen van, uh, van Nederland in de Gouden Eeuw die waren heel bol van vorm. Omdat de scheepsdekbelasting werd betaald. Dus die scheepsdek werd zo klein mogelijk gemaakt. <laughs> Snap je? Dat konjak, uh, dat was eigenlijk... Je moest, als je wijn over de grenzen nam, dan moest je per liter betalen. Toen, uh, toen dacht te veel van die ja, dat betalen we ook voor het water dat we over de grens meenemen. Als we nou het water eruit destilleren en doen we het aan de andere kant van de grens er weer bij, dan is het een soort wijnconcentraat. En toen dachten ze op een gegeven moment van nou ja, we kunnen eigenlijk ook zo verkopen zonder die water, het water erbij te doen. Dus er is cognac ontstaan. Ja, goed, dan ga ik nu even naar een berichtje toe met de hashtag wietlegalisatie. Nou ja, dat het plantje ooit uh, illegaal verklaard was, dat heeft ermee te maken met uh, dat er een president in Amerika was die er een hekel aan had. En dat was uh, Richard Nixon. En hij hield niet van wiet, want uh, hippies rookten wiet. En hippies, die stemden niet op de Republikeinen, dus ja. Later zou een uh, medewerker van Richard Nixon, John Erlichman, uh, hebben verklaard dat uh, Richard Nixon de beslissing om de uh, War on Drugs uh, uit te roepen, dat dit deed op basis van... Racistische motieven. Hij zag het als een mogelijkheid om de zwarte gemeenschap en uh, mensen die uh, tegen oorlog waren, dus uh, van, de, van de protestbeweging, om die dan aan te kunnen vallen, als ze die rookte wiet. Dus dat was de achterliggende motief. Maar goed, nu eindelijk, na 45 jaar, zit er een einde aan te komen. Richard Nixon is inmiddels al lang en breed dood. Maar uh, goed, in Nederland uh, willen ze dus nou ook de, de teelt van de wiet uh, legaliseren. Maar de vraag is, moeten wij nu blij zijn? Ja, het ja, ja, wordt inderdaad dan uh, staatsgeprodiseerde... Uh, een product. Ja, net als de mediewiet, medie ja. ik weet niet of je dat wel eens gerookt hebt. Nou, nou dan zullen ze het allemaal niet zelf produceren, maar... Ze zitten er met de neus bovenop. Ze zitten er met de neus bovenop <laughs> en als het niet goed is, haalt ze van de markt af. Dus misschien is dat nog een keer. Uh. En dus, zo wordt het ook een beetje gepromoot. Van, uh, nou, de klant die moet wel een beetje weten wat er in de wiet zit. Nou, die weet dat donders goed. Die weet dat donders goed. <laughs> nou is het ook zo... De Nederlandse wiet is ook vrij absurd uh, geteeld. Het is echt uh, wat erin zit. Uh, glasvezel, uh, fijnstof, whatever. Ja. Nee, maar ook uh, gewoon qua goede stoffen. Uh, dat is in een concentratie, die, die is best wel heftig, uh, zeg maar. TFC-gehalte van 23 ja. of zo. En, dat is uh, bijna gewoon harddruk, eigenlijk. Ja. ja, als je dat dan uh, vergelijkt... Uh, met... Uh, he, de, de, de, bijvoorbeeld uh, als je dan Cops uh, kijkt. Het was... Uh, na nou, jaren negentig was dat... Uh, een heel populair programma. Het is op, uh, het, het standaard... Format, uh, van... Uh, zo'n camera die met... Uh, uh, patrouillerende agenten... meerijdt, uh, zeg maar. En dan houden ze inderdaad weer eens een neger aan. En die neger heeft dan twee ons... wiet. <laughs> en dan denk je hier in Nederland... twee ons wiet. jongen, jonge, jonge. Maar... <laughs> Wat er hier zo'n beetje in zo'n klein minuscuul zakje zit... een werkstame stof... dat is, zit ongeveer evenveel als in die twee ons wit, eh, zeg maar. Nou ja, misschien overdrijf ik wat... maar het, het zijn gewoon compleet andere verhoudingen. Laat ik het zo zeggen. Ik denk... Dat het wel een factor 10 verschilt of zo. Minstens. Dat dan, maar dat maakt het al een beetje betrekkelijk. Hè? Omdat in de Verenigde Staten. Hè, doen ze het ook met getrokken wapens. En weet ik veel wat. En in Nederland is het ook gewoon ontzettend irritant. Hè? Ik weet nog of jullie we vorige week. Uh, het berichtje hebben behandeld. Van, uh, dat je dan je buurman moest aangeven. Als een dak geen sneeuw had. Uh, dat was dus een oproep. Terwijl. Ja, dat zijn natuurlijk ontzettend schadelijke dingen voor de samenleving. Ja. Dat, je je, dat je je buurman aan moet geven alleen maar omdat het strafbaar is. Ja. Ja, kijk, als je buurman een vuurwapen heeft, dan kan ik me nog iets meer voorstellen, want dat is, uh, ja, dat, dat, dat, dat kan wel eens heel gevaarlijk zijn. Hoezo? Hoezo? Dat vuurwapen schiet niet uit zichzelf. Ja. Ja, maar er zullen er ook wel mensen zijn uh, die zeggen hè, dat uh, wiet een aanslag is op de volksgezondheid. Hè? Hoezo? Weet ik veel. Uh, dat vind ik dan weer net niet. Maar een vuurwapen, uh, dat vind ik dan weer wel zo. Maar daarin kunnen meningen verschillen, denk ik. Ja, oké. ja, en ik weet ook niet hoeveel er zijn, hoor. Uh, ik ken ook inderdaad gewoon mensen die, die gewoon volledig in het, uh, in het uh, wiet is ontzettend schadelijk verhaal uh, geloven. En met name inderdaad ook omdat ze het zelf niet hebben geprobeerd. Yeah? En, uh, ja, precies. En daar ook uh, inderdaad een ontzettend vooroordeel over hebben. Ja, het, het geluid uh, tegen de wiet komt ook altijd uit partijen van mensen waarvan je echt bij jezelf zelf denkt, nou, die heeft in zijn leven nog nooit een jointje gereed. Nee. En dan kun je bedenken aan uh, Buma bijvoorbeeld. Ja, of of uh, rawfood. Of, ja, uh, of dat uh, mensen er inderdaad heel uh, panisch over doen. Uh, yeah, alsof, uh, yeah, alsof, alsof je wekelijks uh, uh, heel stiekem de morfine kastje van, uh, van de dichtstbijzijnde geneesheren uh, moet plunderen of zo. Maar <laughs> je shot of doen. Ja, dat is met wiet natuurlijk niet zo. Hè. Um, sterker nog, je hebt zelfs een uh, geloof, hè, een rastafari geloof. Maar misschien zullen er, zijn er wel meer. Hè, die noemen uh, marihuana gewoon uh, gods kruid. Door god uh, gegeven kruid. Hè. Dus, uh, en zo, zo zullen een aantal mensen dat ook nog zien. Het is gewoon een stukje natuur. Het is wel opgekweekt natuur. Hè, maar het is hè, die maken dan het onderscheid van. Uh, Wiet is bijvoorbeeld geen chemische rommel. Nou ja, dat staat dan ook weer. Uh... In, inmiddels wel, maar. Uh... Ja, <laughs> ja, ja, ja je, hebt de, uh, je hebt ook nog het feit dat er dus allerlei uh, goedkope bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ja. En die dan uh, bij het, uh, de, de, het roken. Ja, die stoffen die zitten er gewoon nog in. En uh, dat rook je dan mee. En dat schijnt dan nog schadelijker te zijn dan, de, dan het tabak wat er doorheen zit en zo. Ja, dus. Ja. dus uh... Het is gewoon raar. Weet je, ja, er was ook een zo'n uh, zo programma van surveillerende agenten in, in uh, Nederland. En dit, dit waren dan uh, zeg maar één en twee strepers. En dan op een gegeven moment hadden ze dan ook ergens uh, vier witplanten uh, aangevonden. Okay. En dan nog zeg maar presteren ze het om dan uh, bij zo'n iemand uh, zeg maar aan te bellen en te vragen van uh, mag ik naar binnen? En dan... He, de, iemand had dan vier van die plantjes op het balkon staan. En je mag gewoon, wel, wat was het, vijf plantjes bezitten of zo. Maar die man die moest die dingen van het balkon verhalen, zeg maar. Okay. Ja, een beetje waanzin. Terwijl... Dat is toch verstrekt uh, legaal, dat mag, dat mag Ja, dat, dan... Nee, dat mag er niet. Dus, uh, ja. he, en, en dat is natuurlijk uh, ook een van de grotere redenen om gewoon te zeggen van uh, geef het me vrij... Dat is, uh, ja, zoals in de Verenigde Staten ook met die War on Drugs. Ja, daar is dus zeg maar gewoon een, een politiestaat uh, van gemaakt. Nou ja, om uh, de komiek Bill Hicks uh, te parafraseren. Uh, ze hebben die War on Drugs uh, nog steeds niet gewonnen. En dat betekent dus, dus de, dat de crack junkies en de stoned uh, wietrokers uh, en uh, de slikkers en weet ik veel wat, die winnen dus. Ja, ja. Die winnen die oorlog. Ja. Dat is wel grappig. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Zo heb je inderdaad gewoon uh, van die problemen... Ja, waar, waarvan de overheid gelijk verwacht dat ze er ook wat mee moeten doen. En dan bijvoorbeeld hè, de stelling... dan D66 wil de criminaliteit rond de wietteelt terugdringen. Ja, het is wat dat betreft ook ja, een beetje lef hebben inderdaad... van... Want ja, ze zijn er bang dat ze er dan worden op aangekeken, dat uh, ze van Nederland een sodom en gemorraan maken of zo. Terwijl, ja, net als met die drooglegging in de Verenigde Staten. Ja, dat gaf ook ontzettend veel spanningen, zeg maar. Ja, en dit, dit is toch uiteindelijk een genotsmiddel waar een groot deel van de samenleving gewoon ja, om vraagt. En dan ga je daar en dan achter jezelf ertoe gerechtvaardigd om daarover te beslissen. Ik weet wat het beste voor jou is. En daarmee wil ja. ik niet uh, de mensen die problemen hebben met softdrugs bagatelliseren, want uh, die bestaan er. Maar misschien uh, is het probleem niet uh, de verkrijgbaarheid van het spul. Eh, misschien zit het probleem wel ergens anders. Hetzelfde als met alcohol. Ja, uh, uh, daar is inderdaad met die drooglegging ook geprobeerd van, uh, ja, de verkrijgbaarheid, ja, dat is het probleem. Maar het probleem zit ergens anders, zeg maar. Het probleem zit in de gebruiker die het niet heeft leren te gebruiken. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld dit vergelijkt met xylitol of xylitol producten, uh, da dat zou je, zeg maar, als uh, niet wetende gebruiker, dan zou je dat uh, zo te veel van uh, kunnen gebruiken en daarvan aan de diarree uh, kunnen raken staat er ook op ja. hè? Uh -huh. uh, aspirine is ook ontzettend uh, verkrijgbaar dan zou je als je daar te veel van gebruikt zou je daar uh, dikke maagzweren van kunnen krijgen en een levenprobleem. Maar dat zijn inderdaad allemaal producten waarvan we hebben gezegd: van, uh, Nou, dat, dat is verder dan geen probleem. En misschien heeft het er ook mee te maken uh, dat het, uh, dat uh, minder uh, genotsmiddelen zijn. Ja, wat ik al zei, ik is dat uh, het is uiteindelijk is het gewoon verboden. En daar is de, die, die medewerker van Richard Nixon. Is daar later ook mee naar buiten gekomen dat, dat, dat het helemaal niet verboden was, omdat het slecht was voor je gezondheid. Bedoel, ze wisten het onderzoek dat het geen gezondheidsrisico met zich ja. meebracht. Dat is puur uh, omdat ze bepaalde groepen wilden demoniseren. Ja. Ze maken zeg maar genotsmiddelen van bepaalde groepen... ...maken ze illegaal... ...zodat ze makkelijker die leiders kunnen oppakken. Weet ja. wel. Maar je moet ze de kost niet geven... ...die gewoon zeggen van... Uh, ...nee, ik draak, raak geen uh, jointje aan... ...want dat is rotzooi. Ja, dat is dan weer zo'n stelling wat nergens op slaat. Kijk, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Ik heb geen uh, softdrugs nodig. Dat is geen enkel ja. probleem. Ja, dat maakt het nog niet direct rotzooien. Zeker niet voor iedereen. En ik heb zelfs alcoholisten dit horen zeggen. Ja, <laughs> ik hoef die... Uh... Ik zit onder, inmiddels wel onder de antidepressiva ja. en onder de weet ik veel allerlei uh, rotzooi van de farmaceutische industrie. Maar ja. ik raak geen jointje nee. aan. Want dat is rotzooi. Maar ja. ah, goed, ja. het is ook weer heel lastig om meer erover te hebben zonder uh, als een stoner over te komen, weet je wel. Nou ja, er uh, is toch niks mis met marihuana? Nee. Je moet het alleen, je moet het alleen niet gebruiken als je presidentskandidaat wil Nee, nee, Dan ja, heb ik het even over Gary Johnson. Ja, nee, precies, dat soort shit. Nou, je moet het in ieder geval niet gaan roken vlak voordat je op tv komt, uh, denk ik. Goed, ja, dan gaan we dan even naar het volgende bericht toe. Um, ja, de Tweede Kamer wil nog steeds uh, nog veel meer dingen aan banden leggen... Uh, uh, overal met de neus bovenop zitten. En namelijk de salarissen bij, van de presentatoren bij het NPO... Uh, de Nederlandse publieke omroepen. Want ja, die zijn uh, waarschijnlijk te hoog. Hè? Wat is er allemaal aan de hand? Uh, nou, er zijn dus een enkelingen... Zoals van uh, Mathijs van Nieuwkerk en uh, Giel Belen. Die ruim boven uh, de ministersalarissen uh, zitten. Mm -hmm. En de ministersalaris is al uh, 181.000 in het jaar. O oh, jee. Ja, dus, dat zou... Uh, ik, ik denk dat volgens mij... In de hele wijk waarin ik woon... Zou uh, iedereen daarvoor tekenen. Ja. Ja. ja. ja en uh, er wonen sowieso al 6.000 uh, mensen in mijn wijk. Dus... Uh, ja, en uh, als ik zou moeten zoeken in uh, wie uh, hier in Groningen uh, een beetje sipjes zou kijken als ze naar 181.000 euro duikelen. Ja, dan moet ik wel echt met een, met een lampje zoeken uh, hier. Ik, ik ken die mensen niet. Maar uh, Matthijs zit daar zo'n uh, drie keer boven met 580. Giel Beve zit met 560.000 ja. en, en uh, dit gaat dan om uh, hè, maatschappelijk, uh, het kabinet wil meer maatschappelijk aanvaardbare salarissen. Ja. Maar ik, ik, de, ik, ik zie het probleem een beetje anders, ik zie het een beetje meer zo van dat het gewoon helemaal geen nut heeft om op de publieke uh, omroep uh, van, die, van die zogenaamde kijkcijferkanonnen in te huren. Want dat is helemaal niet de taak van de publieke omroep. Een publieke omroep is uh, eigenlijk uh, ter, uh, ter stukje informatie en voorlichting... en heel misschien een beetje entertainment. Hè? Maar ja, blijkbaar is het stelsel dan zo dat die uh, omroepen uh, misschien wel worden afgerekend op... nou ja, ik weet niet wat, maar uh, of ze het nou, het, het, het, het worden niet afgerekend op... op uh, uh, kijkcijfers voor zover ik weet, uh, meer op uh, het aantal delen geloof ik. Uh, dus het is natuurlijk uh, in de jaren negentig is het gewoon scheef gegroeid uh, met die commerciëlen die ineens uh, de Ron Brandsteders en de Henny Huismans uh, wegkochten. En dat, uh, die hadden eind jaren tachtig de best bekeken uh, uh, programma's op uh, de publieke omroep. De uh, Showbiz Quiz en sound show uh, de Soundmix Show en dat soort programma's. Eigenlijk wat je dus zegt, is eigenlijk het, het probleem is gewoon dat, dat uh, de publieke omroep gewoon bang is dat ze markt kwijtraken. Ja. ja. Daar komt het om neer. Maar ja, ja de vraag is niet zou er vandaag de dag nog, nog een NPO moeten bestaan überhaupt? Nou, Nee. Want de meeste informatie, want het is dus al lang niet meer zo dat commerciëlen, de kijkers wegtrekken, het zijn nu zelfs gewoon op YouTube. Ja, steeds, steeds minder mensen kijken naar de, ja. Ja, waaronder ik. <laughs> ja, en op YouTube, draai draaien gewoon jochies, en zo Knol bijvoorbeeld. Ja, die, die doet het gewoon op reclameinkomsten. Ja, ja, ja. Dus daar kun je zowel als publieke omroep als commerciële omroep al niet tegen concurreren. Ja. Dus er zijn je modellen al verouderd. Ja, gewoon dinosaurus die maar niet dood wil gaan. Ja. ja dat, nee, de pad de, de zou niet nodig zijn als je gewoon uh, geen publieke omroep had. Als je, als je dit via belasting gaat regelen. Want dit gaat ook over de managers in de zorg. En ja, als... Als je de overheid alles laat regelen bij de NS. Moeten ze misschien ook de salarissen allemaal gaan bepalen. Dan, uh, ja, dan moet iedereen zich daarover zorgen gaan maken. En je moet er allemaal een publiek debat over hebben. Terwijl als er gewoon een commerciële omroep is. Waar iemand een hele hoop geld verdient. Maar ik hoef er niet naar te luisteren. En ik hoef er niet aan te betalen. En yeah, ja, er is niks met mij te doen. Ja, dan hoef je er ook niet druk over te maken. Dus juist omdat er zoveel genationaliseerd is. Moet je je druk maken over zoveel zaken. Ja. Dat is natuurlijk een beetje vervelend aan uh, het hele verhaal. En ja, voor de rest, als mensen bij de me thuis van de overheid heel veel geld krijgen, dan denk ik altijd van, ja, uh, wordt daar loyaliteit mee gekocht. Ja, ja en uh, zowel Matthijs van Nieuwkerk, uh, en als Delen als uh, Paul uh, de Leeuw, dat zijn wat gewoon eikels. En ze dus zitten allemaal bij de varen, toch? Uh, ik, zou het, ik zou het zelf niet eens weten waar ze bij zit. Ik weet in ieder geval <laughs> de, niet of dat Matthijs een nieuwkerk van de Vara is, dat weet ik niet. Nou, het is vreemd dat het bij de Vara is. De VARA is een socialistische omroep is ja. dat, is, daar hoort Iedereen hetzelfde te verdienen Ja het is de, de, de, zeg maar De omroep van de PvdA ja. Ah. Ja. Ik, ik, ik vermoed een beetje Verkiezingsretoriek natuurlijk Want het, de verkiezingen komen eraan En ja, Plasterk die, die zegt van ja Er moet wat aan gebeuren Als de verkiezingen voorbij zijn ja, Er gebeurt gewoon geen ene fuck natuurlijk hè? Er wordt hier al lang over gesproken inderdaad Ja hoe lang al? Moeilijk. Jaren Ja en zo moeilijk moet dat niet zijn Nee, en ze krijgen steeds meer ja. salaris. Ja. Ik, ik kan me nog herinneren dat, dat, dat, dat toen was Paul de Leeuw verdienen net iets meer dan Jan-Peter Balkenende. En toen was er nog 130.000 uh, de norm. Ja. Ja, en toen maakte ze zich al druk. Nou, de salarissen zijn inmiddels vijfvoudigd of zo. Ja, kijk, nou als je bijvoorbeeld... Uh, uh, Paul de Leeuw heeft ook zo'n bedrijfje die... Uh, Inderdaad, zelf ook formats uh, ontwikkeld. Kijk, als je daaraan verdient, swap, weet je, dan verkoop je gewoon een product. Maar voor een beetje presenteren, nou, dat, dat, dat, dat zijn dit gewoon absurde bedragen. Dat als de, de, de, de wil er is om die mensen veel te betalen, de salaris kan er, via advieswerk van hun bedrijfje, dan dat zal je dat wel krijgen. Dat het geld gewoon een andere route gaat. Die mensen moeten toch omgekocht worden uiteindelijk. Ja, daar zit ik inderdaad ook aan te denken. Als dat salaris inderdaad beknibbeld kan worden... ...ja, dat vinden ze allemaal wel andere wegen. Omdat, bedoel, als zelfs de Chinezen weten hoe ze geld uit hun land moeten wegkrijgen... ...nou, dan zal de NPO dat ook wel weten... ...hoe dat geld van de ene plek naar de andere plek moet. Dan krijgen ze gewoon hele dure cadeautjes en zo. Ja, dus, eh, dat is dat verhaal van de war on drugs. Dat ze zelfs, de overheid, geen drugs uit de gevangenis kan houden. En laatste, als ik zelfs geen vuurwapens. Dat de gevangenen met een vuurwapen in de cel. Dus als ze dat niet kunnen regelen... Nou, dan ben je zeker dat dit ook uh, geregeld kan worden. Ja. Nou, of drugs gesproken. Er kwam nou weer uh, naar buiten dat die, die, uh, die zoon van Pablo Escobar. Die dan uh, ja. had verklaard dat de CIA. Dat, dat zijn vader werkte gewoon voor de CIA weet je wel? Het was nog erger dan wat Gary Webb had onthuld, zeg maar. Dus ja. Dus, uh, nou, ja. Ja. Nee, maar, um, ja, ja, die web, die zelf wordt pleegde door twee, twee kogels door zijn eigen hoofd te schieten geloof ik. Ja, van een hele rare engels zeg maar. Ja, en het hoort dan ook bij de vraag hè, van heeft het zin? Nou ja, dan denk ik inderdaad van een Nederlandse publieke omroep. Het lijkt een beetje hè, aan een, doe denk aan een soort staatstv, hè, maar ook het nut van, uh, van bijvoorbeeld uh, dat de Champions League moet worden uit, uh, uitgezonden, Weet je wel? Ja. Alsof het een menselijk recht is dat we gratis Champions League uh, krijgen. Ja. Kijk. Gratis tussen aanhalingstekens. Een brood en spelers. Nou, en dan hebben we nog niet eens over het journaal gehad. Ik bedoel dat van de NOS. Daar betaal je dan gewoon uh, belasting voor. Weet je wel? Gewoon propaganda waar je dan onvrijwillig voor hebt moeten betalen. Ja, we ja. hebben in ieder geval geen uh, BBC-redactie. Weet je? Nou, dat, dat lijkt bijna de BBC. Ja. Nou, nou, dat vind ik nog wel meevallen. De BBC kan ook wel zeer kritisch zijn. Okay. En, en de NOS, dat lijkt me echt een beetje op een nu, nu uh, nl uh, redactie. <laughs> ja, ze wat kopieën en uh, past alleen alles direct van CNN. Ja. <laughs> ja, CNN, Associated Press en weet ik veel wat. Uh. Uh, de, de, de Uiteindelijk maar zijn, zijn er maar een enkele oerbronnen. Waar het uitkomt. Nee, maar goed, ja, laten we nog even snel verder gaan. Um, Kort, ambtenaren wil weg bij justitie vanwege hoge werkdruk. Daaraan gerelateerd hebben we nog het bericht Defensie. Er gaan steeds meer jongeren weg vanwege de, de werksfeer. En ook hier gerelateerd is uh, agenten druk met stofzuigers in plaats met surveilleren. Allemaal een beetje hetzelfde toontje. En ik vermoed ja. ook een beetje dat daar een uh, ja, wat propaganda achter zit. Maar daar gaan we even, dat gaan we nu even naar boven halen. Maar goed, ja Peter. Nog die agenten die klagen dat ze druk zijn met stofzuigen in plaats van surveilleren. Dat moet dan de reactie oproepen bij het publiek. En dat is een soort, uh, uh, wat is het, uh, uh, wat Hegel beschreeft. Hegeliaanse dialectiek van uh, action, reaction, response. Dat... Dan moet je boost worden, moet je zeggen, oh, die, die agenten die kunnen geen boeven vangen, omdat ze moeten stofzuigen. Er moet meer geld naartoe. En de politie is al de grootste werkgever van Nederland, maar mislukking betekent meer budget. Bij de overheid. Ja. Dus, uh, en dat, dat zie je ook al gebeuren. Ze zeggen ja onze werknemers die lopen weg. En de werkdruk is te hoog. En allemaal geklaagd en getop. En ze leveren slechte prestaties op. En uh, dat, da daar impliceren ze mee. van nou, We hebben meer geld nodig. Om goed te kunnen presteren. En dat gaat nooit gebeuren. Want als het werkt. En ze krijgen meer geld door slecht te presteren. Dan blijven ze slecht presteren. Zodat ze nog meer geld krijgen. Ja, Zelf zie je inderdaad ook bij Defensie. Dus. Uh, daar uh, geeft de minister een rode kaart. Maar dit zijn allemaal tendensen, als ik dat dan zo lees, van uh, twee derde van de ondervraagden vertrouwt de top van de legerleiding niet. En ook uh, uh, er wordt geklaagd over gebrekken materieel, deze uh, conflicten over een AOW-gat. De top heeft totaal geen visie en speelt paniekvoetbal uh, tussen de afbraak van bezuinigingen. Het personeel staat niet op één. Nou, en dit heb ik, zeg maar, bij mijn twee vorige baantjes ook al meegemaakt: dat was in de zorg en bij de post. Precies hetzelfde. Ja, dus uh, nou ja, welkom in de wereld. Hè. Kijk, het is denk ik een, een, een balans tussen uh, taken die je krijgt... en, en de middelen uh, die je er tegenover kunt zetten. Ja, en nou, en nou is Nederland wel graag uh, zo'n land... die voor een dubbeltje op de eerste rang uh, wil zitten. Hè. En nou is het wel heel makkelijk uh, om, uh, om van achter computertje te zeggen... van uh, uh, we gaan gewoon bezuinigen en uh, nou dan... Uh, worden ze geprikkeld om een betere methodes uh, te zoeken, een efficiëntere methodes. Nou, ik denk niet dat het zo werkt. Want ik denk dus meer dat het dus een balans is tussen taken en, en, en, en, dus, en dus de middelen. Maar wat dus wel erg is, hè, dat dus ook bij geen enkele... Er zijn nauwelijks werkgevers waar je een moment hebt, zeg maar, om gewoon even naar de dingen te kijken en jezelf af te vragen van... He, hebt het allemaal nog wel zin of kan dit beter, zeg maar snap je? Nou ik, ik bij mijn werk heb ik dat die tijd wel en dan ook de vrijheid om het, de dingen te verbeteren en we hebben inderdaad ja. de snelheid heel erg goed kunnen opvoeren door eventjes een keertje met een biertje even met elkaar te over gaan hebben wat hoe gaan we het even verbeteren, nou heb ik gedaan en Hé, hey, nu zou we nog veel eerder klaar. Ja, nou oké, okay. dat, is, dat is nog <laughs> mooi. Hè, want het gaat om patronen die je met elkaar uh, moet uh, verbeteren. Uh. In, de meest, in de meeste gevallen hè, worden die, wordt, wordt er gewoon top-down een beslissing uh, opgelegd. Mm. En vaak wordt er inderdaad ook gewoon roek, roekzichtloos... ...gewoon op het aantal uh, uren mankracht uh, bezuinigd. En dan moet je maar gewoon uh, met elkaar uh, ter plekke... Uh, Verzinnen wat je dan moet doen. Ja, kijk, dat verhoogt de stress. Ja, hè? ja. ja misschien eh, dat komt dat dat ik echt bij een uh, volledig particulier bedrijf werk. Ja. <laughs> eh, nou ja, het, het, het, het, is, um, het, het is dus ook uh, van ja, hoe, hoe uh, beweeg je als uh, organisatie uh, uh, mee? Uh, en, en, en, vaak, uh, en vaak is dat een beetje zoals uh, kapitein Chettino. Van uh, de Costa Concordia. Mm. Die gewoon zegt: van, nou, ik ga maar eens even alvast op het uh, reddingsbootje zitten. Hé, hey, uh, jullie redden jullie wel, weet je wel. Mm. En, en wat je dan krijgt is zo van: hè, dat, dat de medewerkers, die moeten dan uh, eigenlijk hun creativiteit inzetten. Eigenlijk mm. om alleen maar ja, een soort overleven of zo. Niet letterlijk, maar het is bijvoorbeeld gewoon niet leuk wat er tegenwoordig vaak gebeurt om uh, te werken zonder vergoeding. En dat is wat er tegenwoordig heel veel wordt gevraagd. Zeg maar. Uh, uh, Wel, hè, in wezen ondermijnt dat nou het hele model van uh, hè, waarom je zou moeten werken. Namelijk, je kost je. Hè? Uh, uh, uh, Niet om in een, in een oneindige spiraal uh, uh, te belanden van uh, je moet nog, nog meer tijd uh, eruit kwijt zijn voor nog meer uh, voor voor nog minder inkomsten. Ja, uh, uh. ja. Dus ja, dus nou ja, het, zoals je al zei, het is propaganda het vlak voor verkiezingstijd. Ja, nog meer geld bij, hè? Ja. ja Doe dus ze allemaal een zegje. Nee, er staat hier ook, er staat hier ook dat twee derde van de vraag vertrouwt de top van de legerleiding niet. En ja, wat je wat je ziet is dat die mensen in die overheidsorganisaties die zijn vaak heel erg bang. Die zijn, er wordt altijd over reorganisatie en bezuinigingen gesproken. En ze weten natuurlijk dat, ja, als je in het leger zit, je bij de concurrentie van het leger gaan solliciteren. Dus je zit aan die ene werkgever vast En de kwaliteit die eigenlijk nergens anders vrij kan, mensen doodschieten. Ja, dus ja, ja daar zit je met het probleem heel erg bang dat je baan verliest. En dat die angst, daar ben je is gewoon hulp. Aan hun baan vast. Je had ook nog die ambtenaren bij justitie, wat was daar allemaal los? Je uh... wil daar vanwege de hoge werkdruk. Ja, dat is ook altijd iets wat je, wat je uit het onderwijs ook altijd hoort, de hoge werkdruk. Hoge werkdruk bij ambtenaren. Ja, ik denk dat, het, <laughs> ja. ja dat komt ook bij het onderwijs, bijvoorbeeld dat, dat ze enorm veel verordeningen krijgen vanuit meer, met nieuwe lesmethodes en zo. Er zitten een heleboel mensen die staan niet voor de klas, maar die bedenken fulltime nieuwe lesmethodes. Oh ja, en dat ja. is, uh, moeten al die leraren, die moeten dat dan allemaal gaan doornemen. En die voelen zich heel erg uh, micromanaged. Ja. En daar worden ze heel erg gefrustreerd van. En dat, dat vertaalt zich dan in hoge werkdruk. Maar ja. het is gewoon, als je geen goed gevoel hebt over waar je mee bezig bent, ja, dan, dan voelt het vervelend aan. En dan, ja, dan moet je dat hoge werkdruk, denk ik. Er is nog wat meer bullshit, hè, die leraren over zich heen krijgen. Ze moeten dan ja. een hele berg eisen voldoen en zo. Ja, en met, met die, uh, ja, met, bij justitie was het natuurlijk ook zo hè, dat, uh, uh. dat uh, een paar jaar geleden waren, was, uh, waren ze ook in het nieuws dat een, een substantieel deel ik geloof van een nationale recherche die werd dan ingezet voor het uh, Emma, voor de mh 17 onderzoek nou ja, en dan weten we ook hoe dat is verlopen zeg maar dat is uh, daar is ook een dealtje over gesloten dus dan zit je daar op de grond wel te onderzoeken en ik denk uh, dat ze ook niet alle mogelijkheden uh, hadden uh, om om het te onderzoeken en ik denk dat je dan een beetje zo de blauwhelmstress uh, krijgt. En ja, dat het een beetje de, richting de posttraumatische uh, stress uh, gaat. Namelijk, uh, je hebt een taak en je wilt het goed uitvoeren. Maar uh, in wezen zit je gewoon uh, tegen uh, politiek te, te, te, te, te, te boksen. Ja, je moet het doen. Maar soms, uh, ik denk dat het ook wel eens regelmatig uh, voorkomt dat er gevraagd wordt of je uh, van een zaak af wil uh, stappen. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar kijk maar eens naar die drie ministers uh, die vertrokken zijn. Uh, Yves Opstelten, Ad van der Scheur en Fred Teven. Ja. Uh, daar dan zit je bij zo'n organisatie waar je echt het idee hebt van, ja wat doe ik hier nog? Uh, en ja, ik, ik zeg niet altijd... Hoge werkdruk, denk ik niet dat dat het juiste woord is, maar ja, ze worden gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. je voelt je gepasseerd. Uh, ja, dat is heel, heel lastig en frustrerend natuurlijk. Ja, ja, ook inderdaad omdat dan zo'n clown in het, uh, uh, zo'n minister uh, eigenlijk jouw werk uh, ja, te grabbel gooit. Ja. Ja. ja, justitie heeft toch wel topprioriteiten alles in het doofpot houden, hè? dat is ook best wel lastig natuurlijk. <laughs> Ja, nou, ja, dat is natuurlijk... ja, maar die mensen, die, die mensen gaan natuurlijk ook naar verjaardagsfeestjes toe en dan, uh, dat, dan worden ze ook een beetje uitgelachen en uh, ja. Dat, ja, ze voelen gewoon ja. Ja, dat ze dat, uh, ja, ja, een beetje… Het is niet van onderaf. Ja? Het is niet... Ik vraag me af of je op zo'n feestje uitgelachen wordt, ik denk eerder dat je bijna gelinst wordt. Ja, maar ja, dat, dat zijn inderdaad ook van die dingen, die komen niet van onderaf. Dit komt echt van bovenaf. De corruptie komt van bovenaf. Ja, ja. Hetzelfde gebeurt in... de. Het zou gebeuren in de privésector, zeg maar als jij een heel rapport moet schrijven, ik weet wel eens dat ik uh, voor een bedrijf ooit moest een tender schrijven voor een Europese subsidie of zo, van een uh, Europese project. Nou, heel, heel hard werken en iedereen naar de deadline halen en uh, ja, uh, op de laatste minuut werd het dan met een supersnelle coureur nog voor de duurste prijs ongeveer overgevlogen. En dan, uh, ja, dan hou je het niet en dan, uh, vragen, euh, wordt dan vraag waarom dan niet. Ja, het was omdat er geen Finnen in jullie consortium zaten, want toen zat Finland net bij de EU. En ja, yeah, als je er Finnen bij had, dan werd je, werd zeg maar. Dus... Uh daar zit je een hele technisch uh, verhaal te beschrijven over hoe goed je het zou kunnen uitvoeren. Ja, en dat voelt ontzettend zinloos bezig. In een privébedrijf dan lukt het over het algemeen niet om heel veel nutteloos werk in leven te houden. Omdat ja. je dan voorbij wordt gerend door de concurrent. Ja. Dus daar is een beetje een schoonmaakactie. Automaat een automatische schoonmaakactie. En bij de overheid merk je dat er iemand op de golfbaan iets. Heeft dat je werk gewoon er niet doet, denk ik, op de werkvloer. Uh, uh, yeah, yeah. Nee, klopt. Helemaal mee eens. Goed, dan uh, laten we het even bij deze ambtenarenberichten. Maar eerst gaan we nog heel even naar de, de AFM en de VVD. En daarna gaan we naar de EU toe. En ik neem hierbij afscheid van Henk en uh, Peter Beukeman en. Uh, Mark van der Leer en Ronald Bell schuiven nu aan. Hier heb ik een berichtje dat heet AFM, dus de Autoriteit Financiële Markten. Die legt reclame voor risicovolle financiële producten aan banden. Ik neem aan dat dat dan over de lening aan Griekenland gaat en zo. Um, nou, wel goed nieuws. Meer bevoegdheden voor de AFM om ons te beschermen tegen allerlei gevaarlijke, risicovolle financiële producten. Uh, maar het gaat meer om een, verbod, een reclameverbod voor Griekse leningen die niet terugbetaald worden. Dus niet zozeer een verbod op het uh, uitgeven van die leningen, maar een reclameverbod. Dus waar het in eerste instantie om gaat, zijn financiële producten zoals binaire opties en CFD's. Maar ik verwacht dat ook snel reclames van de staatsloterij uh, zullen volgen. Ja, ik vind het ook wel, uh, wel, uh, wel mooi dat je dan inderdaad zo'n artikel leest en dat wordt dan inderdaad aan banden gelegd omdat het zo risicovol, uh, risicovol en speculatief zou zijn of te ingewikkeld in elkaar zou zitten. En dan vervolgens leggen ze eigenlijk in één alineaatje van vijf regels leggen ze precies uit wat nou een binaire, binaire optie zijn en wat CFD's zijn. Weet je dus hoe ingewikkeld kan het dan zijn? Maar uh, weet je, kijk tuurlijk uh, zijn er allerlei manieren om, uh, je kan van alles en nog wat ingewikkeld maken natuurlijk en dat zal ongetwijfeld gebeuren maar uh, het is uh, ja weer um, wat dat betreft weer typisch uh, hè, vadertje staat en en, uh, en de mensen de, de vriendelijke mensen aan de aan de linkerkant die uh, die vinden dat dat allemaal niet moet kunnen natuurlijk dat uh, hè, dat mensen zelf hun beslissingen kunnen nemen en uh, of het dan risicovol is of niet hè, want in in principe is uh, kijk je hebt mensen die hebben heel erg uh, soort doembeelden over uh, reclame... ...of een heel erg negatief beeld van reclame... ...van alsof je op een of andere manier... Uh, een soort gebrainwashed kan worden... ...alsof je een zombie bent van... Uh, ...oh ja, je hoeft alleen maar reclame uit te zenden... ...en dan wil iedereen het kopen, weet je wel, of zo. Terwijl, eh, zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar, ehm... Um... Ja, reclame is eigenlijk gewoon in zekere zin is het voorlichting. En oké, okay, in sommige gevallen is het inderdaad slechte voorlichting. En uh, uiteraard uh, is het ook zo dat uh, de persoon die de reclame maakt, of het bedrijf die de reclame maakt, heeft er belang bij dat je inderdaad uh, ervan overtuigd raakt om die dienst te gebruiken of dat product te gebruiken. Maar uh, ja, dat weet iedereen van tevoren. Dat is hetzelfde als dat je uh, ergens een, uh, een winkel inloopt en dat uh, de, verkoop, uh, de, de verkoper of verkoopster... Vraagt van, uh, kan ik je ergens bij helpen? Dan zeg ik niet, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh wacht even, je gaat nog geen reclame zitten maken. zeg <laughs> <laughs> Maar misschien is het wel hè, wat voor jou uh, risicovol is, is voor iemand anders misschien niet risicovol. En uh, weet je, dat hangt ook af van je perspectief en van je levenssituatie en het hangt van zoveel dingen af. Dus uh, ja, het is weer typische zwartmakerij, en een vadertje je staat die, uh, die dan oh. ons weer, al, uh, weer gaat beschermen tegen... Uh, tegen al die, uh, die, die gemene, hebzuchtige mensen van de financiële markten, weet je wel. Ja, dan komen natuurlijk allemaal weer nieuwe producten die er misschien op lijken, maar niet de naam hebben, niet verboden zijn. Die misschien nog wel risicovoller uh, zijn. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, het is toch vechten tegen de bierkaai en, en, en mensen in bescherming nemen voor, ja, voor hun eigen verantwoordelijkheid eigenlijk. Wat mij een hele slechte gang van zaken lijkt. Petroleren zijn uitzendingen. Corn syrup wanneer suiker niet mag. Ja, ja dat is natuurlijk een <laughs> veel <vooruitgaan. laughs> Ja, Dat is waar, gesubsidieerd ook. En hoeveel mensen weten nou bijvoorbeeld hoe geld werkt, hoe dat gecreëerd wordt. Daar nou wordt de burger, de burger ook niet erg beschermd om uh, dat te gebruiken. Hij is zelfs verplicht om dat te gebruiken, in heel veel gevallen. Nee, inderdaad, als je het hebt over risicovolle financiële producten. Uh, dat ja. zijn, ja. De, dat zijn de euro's en je portemonnee ja. zijn risicovol. Weet je. Ik bedoel, uh, en als je kijkt uh, wat daar voor waarde van afgeschaafd wordt uh, ieder jaar. En uh, als je ziet wat er allemaal gebeurt. Uh, als we inderdaad weer terugkomen op Griekenland en, uh, en die ontwikkelingen en in het algemeen in de eurozone. Dan uh, zijn het ook hele, zijn misschien geen ingewikkelde financiële producten. Maar zeker wel risicovol die je in je portemonnee hebt. Dus, uh, wat dat ja, betreft, het staat het uh, rond in, in de afgelopen tien jaar. Dan denk ik niet dat je de partij bent om andere mensen voor te schrijven hoe ze met hun geld moeten omgaan. Als dus je al niet eens verantwoord met andermans geld om kan gaan. Nee, inderdaad. Ministertje Duizelbloem, hè? Ja, maar in ieder geval geen irritante reclames meer over binaire opties en CFD's. Daar zullen we wel vanaf zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ik kan me nee, niet eens een <lacht> reclame herinneren. Nee, dat denk ik <lacht> Of is dat alleen op RTLZ of zo? Ik weet het niet. <lacht> ik heb ze nog nooit gezien. Maar het is, niet, het is niet voldoende, die tekst van, uh, van aan het einde van uh, resultaten uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, ja, of, uh, ja. of zoiets, weet je wel. Want daar begint het mee, hè? dat is altijd zo. Uh, Oké, okay, reclame mag dan, maar dan moet je aan het eind moet je nog een boodschap meegeven. Of net als geld lenen kost ja, geld, zelf. weet je wel. Tenzij je negatieve rente. Ja, oh. <laughs> dat, dat zouden we erachteraan moeten zeggen, ja. Maar dan moet het weer zo ingewikkeld, hè? We, we, we hebben notabene een uh, reclamecode commissie hè? Dat die, die moeten eerst zeg, de reclame toetsen, of, je, of het wel genoeg waarheid bevat. Ja. En uh, als dat niet zo is, ja, dan mag het niet, weet je wel. Ja, of zou het gewoon op reclame op internet zijn, of zo? Nee, nee, ik weet niet of er echt... Uh, directe reclame is, maar ik denk dat ze folders hebben waar het in staat en dat ze hem daar eigenlijk niet meer. Maar dat is een gok van mijn kant. Maar ja, het gelukkig... is inderdaad ironisch als je leest dat uh, dat dat er dan staat aanleiding voor het reclameverbod zijn waarschuwingen van Europese en nationale toezichthouders op de financiële markten. Weet je wat zijn diezelfde toezichthouders die hebben zitten slapen toen in 2007-2008 alles als een kaartje in elkaar pleurde? En uh, weet je zit dan nu te zeiken over, uh, ja nou ja, dat is wel erg ingewikkeld of uh, weet je, misschien niet geschikt voor iedereen. Nee, ja, pindakaas is ook niet geschikt voor iedereen. <lacht> ja. hey, hey. Hey, hey. Pas op, dat sporen van noten bevatten. <lacht> <Ja. lacht> ja. Dat kan ook een risico wel zijn hoor, als je een allergie hebt. Hè? Ja, dat is ja. Maar gelukkig de integere mensen in de Tweede Kamer, die zorgen voor ons. De meest integere partij, denk je? Ik denk een part, de meest nieuwe partij, denk ik. Die is nog niet getroffen door schandalen. Nee, Het is nog te klein om uh, ja. <laughs> erop schandalen te zijn. <laughs> de partij van de niet-stemmers. Nee, uh, de VVD uh, is opnieuw uh, de partij met de meeste integriteitsschandalen. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat is toch wel een prijs waard, lijkt mij. <laughs> ja, inderdaad. dat komt van Vrij Nederland. Dat is een maandblad voor degenen die het niet kennen. En die hebben jaarlijks een, een lijstje van uh, de mensen tegen de partij Of de partijen met de meeste schandaal aan hun broek. En uh, de Volkspartij voor uh, Vrijheid en Democratie. Ja, die heeft uh, voor de vijfde, op, volg op één volgende keer uh, ja, zijn ze de winnaar. En met vijftien affaires, maar liefst. Ja. Maar van wel uh... Dus ja. dat vind ik toch een hele nette score laten we even applaudisseren. Ja, ja niet eens de, die PvdA, hè, met een uh, dakkrantberover en een ponyclub en. Uh... Ja, maar een integriteitscrisis vergt natuurlijk ook werk. En ja, dus misschien uh, is het links, zijn ze daar niet uh, geïnteresseerd genoeg voor al die arbeid om die daarvoor te verrichten, tenzij het gesubsidieerd wordt. Ja, dus uh, even kijken, ja, de, vooral de zaak uh, Jos van Rij, die, uh, die heeft dan geleid tot een uh, vervolging. Hè. Uh, waren er waren nog twee anderen. Tom Hoijmaier. Veroordeling voor omkoping, in ingeschriften, is in stand gehouden, raad. En de andere die heet uh, Rolf Zinken. Ja, lekker iets anders, meer gewoon mishandeling. Oh, dat was de, de ondernemer uh, met, het, zeg maar. Uh, hij vormt nu een eenmansfractie. Uh, er is een gemeenteraadslid van Weert. Ja, dat is de ondernemer. Ja, en die heeft een uh, ondernemer Maar ja, dat is wel zo met het woord integriteit. Sowieso, het woord integriteit zou ik sowieso niet zo snel in één adem met uh, het woord politiek gebruiken. Maar um, integriteit is natuurlijk een vrij breed. Uh, kan je vrij breed definiëren. Ja. Dus uh, als we het gaan hebben over politici en integriteit. Eh? Dan, uh, ik bedoel, ik zie hier niks in staan over gebroken uh, verkiezingsbeloften. Nee, bijvoorbeeld 1000 euro aanbieden aan de burger. Dat is geen omkoping, maar wel in tegenaan kennelijk. Ja, inderdaad. Je ja. meerdere malen je excuses moet aanbieden voor het breken van je belofte. Zoals uh, de heer Rutte heeft moeten doen met geld naar Griekenland. Die, die staat er niet bij. Nee, nee ik dus zie er je... ook niks in uh, over het Oekraïne-verdrag. Uh, nee. nee, dus de integriteit is een redelijk uitgehold uh, begrip in, uh, in deze toets. Nee, ik denk dat je weinig politie kan, kan vinden die echt integer zijn. In de zin van dat ze betrouwbaar zijn, dat ze niet zonder eh, andermans instemming persoons geld uitgeven en dat soort dingen. Ja, en dat zou in het systeem is dat makkelijk te, uh, ja zeg maar, af te, af te schrijven op andere mensen, of af te schrijven op het systeem, hè, door te zeggen van, ja oké, okay, maar goed, ja, uh, politiek is compromissen sluiten, en uh, krijg je altijd weer van die dooddoeners. Maar, ja, je maar, moet uh, dat dan met je eigen spulletjes hebben, je eigen leven natuurlijk, Niet Ja, af. inderdaad, <coughs> Ik bedoel, uh, uh, laat mij de lekker buiten. Tja. Ik heb hier nooit voor gekozen. Hmm. Maar ja, dat, uh, dat is het heersende geloof in Nederland dat dat zo uh, werkt. Ik denk dat we kort korte weinig aan kunnen doen. Ah, er waren overigens nog uh, 31 andere schandalen die niet door de VVD waren gepleegd. De 15 waren van hun, het totaal was uh, 46 trouwens. Overigens waren er wel minder schandalen dan het jaar ervoor, want toen waren het er maar liefst 67. Waar wij van weten, dus. Ja, ja naar buiten. Ik zou, uh, ik zou niet 1, 2, 3 zeggen waar we hebben de stijgende lijn te pakken. Mocht je benieuwd zijn wie de nummer 2 was in deze lijst, dat is D66. Die hadden maar liefst vijf schandalen, op de voet gevolgd door het CDA, die hadden er maar vier. De PVDA had er deze keer maar drie, en de PVV slechts 1. Nou, ah, Er zijn andere tijden geweest. Ik moet wel zeggen dat ik, ook al heb ik helemaal niks met de VVD, laat dat duidelijk zijn... Um, dat men dat toch, uh, dat kan je natuurlijk nooit echt bewijzen. Maar als de, als de media niet zo'n uh, niet zo links bevooroordeeld was in alles. Dan denk ik dat ze echt wel veel beter hun best, uh, en ze hadden beter hun best gedaan. Dan denk ik dat ze echt wel veel meer hadden gevonden. Ook bij D76 en ook wel bij PvdA En ook wel bij de, uh, de SP of uh, noem het maar op. Dat, uh, ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat, uh, dat ze die VVD is. Ook al zit het voor mij in een pot nat hoor. Maar dat de VVD's toch meer op de nek zitten en, uh, en die schandalen meer uitmelken dan, uh, dan bij de gemiddelde PvdA. Bij de PvdA is het wel inderdaad uh, een seksueel misbruik van zijn kleindochters en hun vriendinnetjes. Dat is wel mijn idee een andere orde van grootte dan omkomingen ja, en valzettingschriften. Praatkrant beroven. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Ja. Maar bij de, bij, de, bij, de, bij de PvdA is dan ook echt zo, dan zijn ze ook allemaal volgendwaardig daarover. Hè? Van oh, uh, weet je wel. En bij de VVD, uh, aan een of andere manier, komen ze gewoon weer weg. Hè? Zo van, uh, ja, story, dat had ik ook zo gedaan, weet je wel. Uh, ja. ja, bijvoorbeeld ja. dat, dat Tegen wordt gedomineerd voor de Raad van State. Dat is echt bizar, dat uh, zo kort uh, uitgewerkt is, dat die weer naar de volgende positie doorhondelt. Uh, ja, het is, uh, dat is uh, waarschijnlijk uitgesteld. In ieder geval uh, Plasterk, die, uh, die wist zogenaamd van niks. Uh, Zij op de korte termijn is mij niks bekend, met andere woorden op de lange termijn wel. Hè? Ja, even een groep ballonnetje oplaten, kijken wat de reactie is, even mensen warm maken. Na de verkiezingen dan komt er alsnog ja. ja, goed joh. Nou ja, uh, het werd al genoemd, het Oekraïne verdrag hè? Ja, al die integere mensen hebben natuurlijk het beste met ons voor. En dat is kennelijk de wil van de stemmen negeren. De, de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer hebben besloten om uh, democratie te herinterpreteren. Dus als de meerderheid van de, de zogenaamde volkstegenwoordigers vindt dat we toch een verdrag met Oekraïne moeten, ook al heeft de meerderheid uh, van opkomende stemmers nee gezegd, dan uh, doen we dat. Dus dit door de Tweede Kamer, met inlegvelletje en al. Niet geratificeerd door de Oekraïne helaas, dus dit heeft weinig, uh, weinig waarde. Dus wij uh, kunnen ons uh, trots associëren met het meest corrupte land van Europa, dat oorlog voert tegen haar eigen bevolking. <coughs> en, uh, wie weet wordt ook nog geratificeerd door de Eerste Kamer. Volk is natuurlijk te dom om dit te begrijpen, daarom moesten de heersers dat namens ons beslissen. Het is ingewikkeld, hè? Ja, ja. het is net een financieel product. Ja, ik ja. ja, bedoel, wie wil ze nou niet associëren met een land waar neonatie in het parlement zitten? Dat is wel een beslissing die je beter aan politici over moet laten. Ja. Nee, maar we zeggen dat nou een beetje gekscherp, maar als je er inderdaad over nadenkt over uh, hoe de, de linkse uh, gedachtegang gaat. Dan is dat ook helemaal niet uh, met elkaar te rijmen. Weet je wel dat je aan de ene kant heb je allemaal van die wetten van consumentenbescherming en uh, weet je wel, van uh, iedereen die moet uh, gelicentieerd zijn en zo en uh, weet je, je kan nog geen, uh, geen kapper zijn, daar heb je al een, uh, een opleiding en als er nog wat nodig en uh, weet je, dat moet allemaal uh, precies, uh, moet je daar de juiste documentjes en, en papiertjes voor gehaald hebben en uh, ja, dit soort dingen kan je nou koffie zetten zonder een diploma hm. Ja, precies, maar tegelijkertijd is het wel altijd van, uh, ja nee democratie en uh, weet je, de meerdere beslist en uh, uh, iedereen, uh, weet je, iedereen moet gaan stemmen, en, uh, weet je, dus dat, dat is dan blijkbaar wel. Dus, dus je bent niet slim genoeg om zelf je, je kapper uit te zoeken of, of zelf uh, wel of niet een reclame te, uh, op, in te gaan op een reclame, maar je bent dan wel heel erg slim blijkbaar op het moment dat je in zo'n stemhockey staat. Ja, want je wordt geacht vanaf je achttiende mandaat te kunnen geven aan iemand die je niet kent om te beschikken over jouw leven, andermans leven en mensen in andere landen door een bol op te gooien. Ja. Waar je inderdaad uh, het beroep uitbaat van kapper, nee. nee. Dus het is uh, inderdaad het bijt elkaar nog wel. Ja, nou, hoe zal zich dat vertalen in de verkiezingen? Pfff, ik heb geen idee uh, wat we daar gaan zien. Nee, dat is echt uh, koffiedik kijken, denk ik. Ik denk wel, als ik er mijn geld op zou moeten zetten, dan zou ik het tegenovergestelde doen van wat de Pols zeggen. Want, eh, uh, want... <laughs> ja, ik bedoel, ik bedoel niet te zeggen dat jullie gaan stemmen hoor, maar ik bedoel, uh, ik, wat ik bedoel, te zeggen, is zou er niet voor op de molen zijn voor, voor, voor Wilders, zeg maar. Ja, absoluut. Nee, ik zag al, uh, inderdaad dat er een reactie was van, uh, PVV-kamerlid Harm Beertema. Die zei namelijk als volgt. Uh, dit is een fars. Het volk wordt onder tuin geleid. Uh, dit dossier heeft de geloofwaardigheid van de premier en de politiek ernstig ondergraven. Ik uh, weet ik niet of, of we die geloofwaardigheid nog verder kon overgraven. <lacht> <lacht> Voor mij persoonlijk het lijkt, niet. Maar... Het is inderdaad. Ik uh, wacht nog uit. steeds op die duizend euro. <lacht> <lacht> <lacht> en, en dan zegt uh, VNL kamerlid, die zegt het, het cynisme onder de bevolking zal alleen maar verder groeien. En dan ex-P van de AR Jacques Monache, geen idee wie dat is. Die houdt het bij verraad door de linkse elite. Dat is wel een apart trouwens voor een ex-P van de AR om dat te zeggen. Maar... Ja, dus zit de dissidenten -kamer, ja, ja. Ah, ja, ja, waar, ja. ja. Ja, ja, dat is waar, ja. En dan gaat de ja. SP, die gaat daar inderdaad ook nog wat in verder. Die zegt, uh, Harry van Bommel, die zegt... ...mensen worden bevestigd in een gevoel dat in Brussel alles wel te regelen valt... ...met een glimlach en een achterkamertjesdeal. De trein lende het gewoon voort. Dat zal de premier nog wel gaan voelen tijdens de verkiezingen van 15 maart. Ja, nog een leestip. Uh, Andreas die had nog een leuk artikel geschreven voor uh, Brainwash. Dat artikel heet... ...waarom we massaal op de minst geschikte politicus stemmen. Dat artikel is ongeveer een week oud. Ze schrijft onder andere... Hoe verder politici afwijken van de regels van hun beroep... hoe meer ze worden gewaardeerd. Hoe ongekwalificeerder, hoe beter. Nou, de rest van het artikel moet je maar even zelf lezen. Maar het is een aanrader. Dat staat op brainwash.nl. Ja, ja. Ja, en vaak ook... Uh... Totaal, ...in sommige gevallen to uh, totale te tegenovergestelde van waar zij eigenlijk in geloven. Ja. Weet je wel, ik weet nog wel dat ze een keer, uh, het zou het ze eigenlijk in Nederland ook moeten doen. Uh, dat ze, uh, Volgens mij was dat van Adam Kokesh of zo, uh, weet je, van een van die gasten die dan op de straat uh, uh, interviews ging doen. En uh, nice. dan, leg, dan legde hij, ja dat kan ook wel, dan legde hij zo standpunten voor en uh, weet je, uh, ik zeg maar iets. Dan was bijvoorbeeld iemand, uh, die was dan helemaal Obama-fan, weet je wel. En uh, dan, dan legt hij zo wat van de standpunten of dingen die, die al gedaan waren door Obama in zijn eerste uh, termijn. Uh, legde hij zo voor van ja, dat kan toch niet? en uh, Nee, nee, inderdaad, inderdaad. Um, van wie denk je dat dat is? Uh, van wie denk je dat dat beleid geweest is? Of, of wie staat daarvoor? Uh, ja, ja, McCain natuurlijk. Hè, dat is duidelijk. Uh, nou ja, het was eigenlijk Obama. Oh. <laughs> uh, <laughs> Weet je, dus ik denk, uh, ik denk dat je dat in alle landen toe kan passen. Uh, misschien is dat... Uh, Kijk, okay, in het geval van Obama ah, de, de de okay, Ja, dit is de Scrum ze hadden daar van ik weet het kennen. Ja, oké, oké. Ja, dat zal. Maar eh uh, kijk okay, in het geval van Obama heeft, hebben er zijn er de, de gevolgen zijn wat verstrekkender dan uh, dan hè in, uh, in in een klein kicklandje Maar um, <coughs> ja, dan nog uh, ik denk dat het principe uh, zeker wel opgaat. Uh, mensen die uh, die stemmen heel vaak en dan komen we weer komen we weer op hetzelfde punt eigenlijk een beetje terug. Uh, mensen stemmen niet. Uh, mensen denken er niet zo over na, heel veel mensen die, die stemmen nog steeds zo van ja oké, okay, uh, uh, ik heb altijd PvdA gestemd of uh, ik, weet je, ik heb altijd uh, noem maar wat gestemd. En uh, ja, als je dan echt gaat ondervragen van uh, oké, okay, maar uh, wat vind je hiervan of wat vind je daarvan? En dan krijg je weer die dooddoener van, ja oké, okay, ja, je kan het toch niet met, die, met niemand 100% eens zijn, weet je wel Nee, ze stemmen vaak op het image. En in de praktijk blijkt dat toch niet helemaal te kloppen. En ja. als ze dan zijn, dan toch eenmaal gecommitteerd aan die partijen. En dan willen ze niet meer uh, uh. Ja, terugkrabbelen, zogezegd. Dus komen ze met dit, dat soort rationalisaties. Maar het lijkt me zo'n vriendelijke man. <laughs> ja Of het een aardige man lijkt, weet ik niet, maar we uh, moet even naar het volgende bericht en uh, dat gaat over die Verhofstadt. Ja, Verhofstadt. Hij verdient kennelijk iets. 143.000 eurotjes En dat is bijna 36.000 euro per vergadering. Dat is niet slecht voor iemand die niks kan. En uh, de plaats Delict, uh, waar vond dit allemaal plaats? Lae Sofina Dat is kennelijk een uh, Belgisch beursgenoteerd bedrijf, een dividendkoning. O oh jee, iets met de uh, ingewikkelde financiële producten. Waarvoor een waarschuwd moet worden. <laughs> uh -oh. nee, we zullen zien, maar weer uh, politiek of daarin hebben gezeten. Dat uh, loont goed. Nou, als het goed is, uh, hangt de man nog steeds in het Europese uh, parlement uh, rond. Oh ja, Europees zit hij volgens mij nog. Ja, dat klopt. Ja, ja dat, dat, dat, dat is ook zo'n carrière politicus. Dat, dat zit erin en dat, uh, dat krijg ik er niet meer uit. Maar goed, hij is uh, hij is directeur, hè? Dus ja, op zich. Uh... Ja, lid van de Raad van Bestuur. Ik weet niet of hij ook directeur is. Ja Nou, ja, lid van de Raad van Bestuur in ieder geval. Maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen, uh, als het. Uh, het is in, in feite is het een privaat bedrijf. Dus uh, oké, okay. ja, als, als mensen het daar niet mee eens zijn, dan, uh, dan is dat jammer. Maar uh, als ze dat binnen wat dat bedrijf goed vinden, dan uh, ja, wie ben ik of uh, wie is iemand anders om daar wat over te zeggen toch? Ja, dit, ik denk dat het meer gaat om waarom die daar wordt aangetrokken. Ik denk vanwege zijn politieke connecties. Ja. Oh. Maar dat is speculatie op mijn kant hoor. Mag het eigenlijk wel? Mag je als uh, Europarlementariër uh, bijklussen in het bedrijfsleven? Oké, okay. nou dan foei. Volgens mij hadden ze toch zoiets van, uh, dat moet allemaal maar niet kunnen en zo. Was dat niet voor lobbyen? Of was dat voor alle private sector uh, beroepen? Ja, dat zou ook eigenlijk best kunnen hoor. Maar dat moet ik dan eigenlijk allemaal weer even opzoeken en uitzoeken. Nou, ik weet in ieder geval nog wel dat hij uh, ook, uh, ik zal niet zeggen in opspraak kwam, want de meeste mensen hebben daar überhaupt geen aandacht aan besteed volgens mij. Maar uh, dat hij ook in uh, Oekraïne, ook uh, de behoorlijke uh, ongeveer kan van Oekraïne. Dat hij, ook, dat hij later ook naar, naar, naar voren kwam dat hij uh, connecties had in de, de energieindustrie, uh, zeg maar. En dat uh, de, de verandering van de macht daar, dat dat geen windeieren heeft gelegd. Uh, wat dat betreft. Hij was met um, zo'n uh, zo hele uh, miljonair oh, of miljardair. Dat is uh, ook de familie van Sofina. Ah, oké. Okay. Nou goed, dan is dat, uh, heeft dat misschien meer uh, daarmee te maken nog ook. Ja, maar dat in ieder je, geval. Ja, Holstedt krijgt kreeg persoonlijk 109.000 euro per jaar gestort van twee miljardairs die graag in Oekraïne naar Schalingas willen behoren. Ah, kijk. Ik denk dat je over dat, dat initiatief ja, precies, doet. Precies. Ja, over integriteit gesproken. Hè? <laughs> Ja, dat kan niet prima scheiden. Het algemeen belang en zijn eigen belang. Nee, goed, maar dan gaan we nog even verder met uh, de EU-gerelateerde berichten. Ik heb hier ook eentje liggen. Interne markt EU maakt producten duurder. Ja, wie nog weet van de invoering van de euro, denk ik, uh, die staat er niet van te kijken. Ik weet nog dat het uh, geklaagd niet van de lucht was dat mensen zeiden van ja, ze hebben gewoon het guldenteken veranderd door een euroteken. Ik denk dat het dan niet alleen daarover gaat. Hè? Ja. ja. Nee, ongetwijfeld. Ik, ik, interne markten denk ik ook al snel aan de vrije markt. Vrije verkeer van goederen, producten en diensten. En dat is natuurlijk heel mooi. Want dat maakt het product goedkoper. Maar waar dit artikel primair over gaat is. Uh, met. Die markt komen allemaal bureaucraten uit Brussel. Die zeggen van hé, hey, daar moeten wij regels voor maken. <laughs> en, die, uh, en die voorstellen van die regels komen dan vaak weer uit producenten binnen de interne markt. Die zeggen van hé, hey, ik heb een product met een extra veiligheidsmarge X. mijn concurrenten hebben dat niet. Laten we dat verplicht stellen, die extra veiligheidsmarge op het product. Ja, mijn bananen markt. zijn 5% minder krom dan, uh, dan <laughs> Precies. de bakke dus, dus, mana. Dus kom op maken van regels over uh, hoe krom de bananen mogen zijn. En ja, dat hebben we natuurlijk gezien met komkommers. Dat is wel inmiddels afgeschaft. Maar ja. uh, vooral de Duitsers te maken zie producten uh, naar verluid in dit product. Dus die lobbyen lekker sterk bij de Europese Commissie en, uh, en het parlement van hey, maak producten veiliger. Zoals uh, een ABS systeem voor tractoren. Voor het geval die uit de bocht mogen schieten, dat die in ieder geval toch goed remmen. Die is er nog niet doorheen, maar uh, laten we hopen voor onze veiligheid dat daar uh, wel uh, ABS op komt. Nou, ik heb wel eens meegemaakt in mijn werk hoor, dat je nog die handschoenen aan moest trekken of uh, weet ik veel, veiligheidsschoenen of een helm. Uh, en er stonden dan instructies bij in uh, 26 talen, weet je wel, een heel boekwerk. Omdat het van de Europese Unie moest, weet je wel. Terwijl ja, je hoeft de instructies niet te, te lezen om te weten hoe je een helm op moet zetten. Ja, inderdaad, ja. Ja, het werkt ja. ook prijsverhogend. Het is inderdaad weer bizar. Ik zeg, uh, geef de markt gewoon de ruimte om verschillende producten aan te bieden. Dan kan iedereen zelf kiezen hoeveel veiligheid hij wil, hoeveel voorlichting hij wil en hoeveel hij daarvoor wil betalen. Maar op zich is dit wel weer het tegenovergestelde van waar uh, libertariërs in geloven. Want die hebben zoiets van, uh, als er geen grenzen meer is, vrij vervoer van uh, goederen, en, en, ja dan moet dat gewoon uh, goed zijn. En prijzen gaan dan omlaag. Je ah, zie je gewoon tegenovergestelde. Nou, het komt natuurlijk ook omdat er <laughs> ook een politieke unie is. Ik denk daar ook dat daar een beetje het probleem zit. Ja, want het zijn niet die open grenzen zelf die de kostprijs ophoogt. Het zijn de regelgeving die wordt losgelaten op ja. die markt. Dus dit is Brussel niet, niet de interne markt aan zich. Kijk, een vrij vervoer van goederen. Dat betekent natuurlijk dat er meer concurrentie is. Dat levert geen beperkingen op voor aanbieders of voor consumenten. Dus dat, dat verhoogt de kostprijs niet. Maar ik wil zeggen, die interne markt, die wordt wel heel erg intern... omdat we alle uh, buitenstaanders, dus uh, mensen uit Midden-Amerika... Uh, ...die bijvoorbeeld fruit willen ex in, exporteren naar de EU, die houden er buiten. Ja, dan, <coughs> dan wordt de interne markt wel problematisch... ...omdat die markt dan alleen maar intern is. Maar los ervan, als we die politieke unie niet hadden... ...zouden al die regels dan ook niet ge vanzelf gekomen zijn? Want ja, je, zit met, je hebt allemaal landen die een lokale overheid hebben... ...en die uh, ja. soms... Uh, Paal en Berg willen stellen aan uh, producten uit andere landen. Bijvoorbeeld uh, yeah. Snuf uit Zweden of... Uh... Ja. Een of de bizarre schimmelkaas uit Frankrijk? Nou, nee, maar dat hadden we vroeger, maar daar is, is, uh, is het Europese hoogste recht heel duidelijk over geweest. Van, hey, als het in één lidstaat uh, legaal in, in, op de markt is gebracht, dan mag een andere lidstaat niet weigeren. Nou ja, nog steeds is snuf verboden, hè? behalve alleen in Zweden mag het. Ja, oké, okay, maar dat wordt het waarschijnlijk omdat het een verboden middel is in Nederland een, of een druk. Ja, het is een soort tabak. Ja, oké, okay. ik heb het dan bijvoorbeeld over bier, waar je het reinheidspoot had. Dat de Duitsers zeiden: al het andere bier mag niet op de Duitse markt uh, ingebracht worden, omdat het niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. Maar daar is wel een streep doorheen gehaald, omdat uh, in andere landen wel legaal de markt was gebracht. Ja, ik denk dat je wel uh, in ieder geval door de schaalvergroting uh, die je ziet uh, door zo'n grote politieke unie, daardoor uh, heb je natuurlijk wel, uh, ja, zijn de consequenties. En, en dat is natuurlijk dan een keer in negatieve zin, um, zijn die ook groter. Hè? Dus als inderdaad uh, als je gewoon inderdaad individuele landen hebt, kijk natuurlijk kun je dan uh, ook zeker um, uh, bepaalde protectionistische maatregelen zien en uh, inderdaad belachelijke regels. Maar als je dat gaat uitvergroten over een groter grondgebied, Ja, dan krijg je dat, uh, ik weet nog dat een paar maanden terug uh, een artikel was dat de EU had een bepaald uh, gif voor ongedierte uh, verboden. En vervolgens was er in Parijs een rattenplaag. En uh, ja, dat zal, ongetwijfeld zal dat, weet je, rond de Eiffeltoren en allerlei toeristische, de Arc de Triumph en zo, allerlei toeristische plekken hadden ze een rattenplaag. En, uh, dus ja, dat zal ongetwijfeld ergens in het leven geroepen zijn, uh, of ongetwijfeld weet ik niet eens, maar laten we, eh, laten we even het voordeel van de twijfel geven en zeggen, oké, okay, misschien was het ergens, was het inderdaad problematisch. Uh, maar goed, ja, dat kun je niet over heel de Europese Unie uh, ja, over één kant scheren en dat overal introduceren. Net zo goed is dat je misschien in bepaalde delen van, uh, zeker meer naar het oosten van Europa, kun je bijvoorbeeld heel goed uh, regels hebben over het, uh, of, of soepelere regels hebben over het schieten van bepaald wild ofzo. Terwijl in Nederland zou dat weer heel, uh, ja, zou dat weer heel anders uitkomen. Ja, je hebt veel minder maatwerk. Ja, het is precies. Het allemaal eenheidsworst. Ja, precies. Over schieten van wild gesproken. Ik kan me nog herinneren, ik was, ik was ooit een keer in Noorwegen, toen waren we het stel uh, jagers op pad En die hadden die dag niet zoveel uh, geluk, die hadden geen uh, ert of ander dier kunnen schieten. Dus hebben ze maar wat vogels geschoten. Maar dat bleek dus toevallig korhonders te zijn. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, s'avonds in ieder geval, toen, uh, toen we aan het eten waren, zag ik dus dat er zo'n ringetje om het poot uh, zat. Nou, het bleek, het bleek dus gewoon Nederlandse korhoenders te zijn. En dat is in Nederland dus een beschermde uh, diersoort. Ah, Oké. Okay. Mm. <laughs> Als ze in Nederland heel zeldzaam uh, zijn, waren ze ooit door de gemeente Utre of de provincie Utrecht waren ze in Nederland uitgezet. Want Ja, die horen bij het Nederlandse landschap en dat kostte 2 miljoen ah, eurotjes. Okay. Zijn die beesten gewoon weer teruggevlogen mm. naar Scandinavië? <laughs> <laughs> En daar maar een paar jaar. <laughs> dat hoort paard. bij het Nederlandse landschap. Ja. Oh. Die, die, die, die zeiden <laughs> toen waren, een reuking. En daar eindig ze op mijn bordje. Dan had ik toch nog een beetje mijn eigen belastingcent op mijn bord <laughs> Nee, maar je krijgt dan uh, inderdaad... Uh, om weer terug te komen op de Europese Unie... en, uh, en dat lobbyen en zo... Je krijgt, uh, eigenlijk gewoon een lobbystrijd, hè? want, ja. Uh, ja, bepaalde landen, kijk, we uh, weten natuurlijk van Frankrijk is dan bijvoorbeeld heel erg van agrarische producten, wijn wijn en dat soort dingen. En, uh, hier halen ze in het artikel, halen ze dan het voorbeeld aan van in Spanje, is dan weer de, citrusvruchten citrusvruchtenlobby is weer heel, uh, is weer heel sterk. Dus, uh, hadden ze de regels doorgekregen voor de import van citrusvruchten, om, om die aan te scherpen. En uh, ja, daar hebben ze dan in Spanje hebben de, de sinaasappelteders, die hebben daar voordeel uh, van. Maar in Nederland is het dan weer een nadeel, uh, staat hier. Want ons land is de draaischijf in Europa van sinaasappels uit Zuid-Afrika en elders. En ook uiteraard is dan weer, uh, en dan komen we weer terug op hetzelfde, de Europese consument uh, is natuurlijk duurder uit. Dus het is, uh, zoals hier gezegd wordt, het is verkapt, protectionisme. Ik weet niet waarom verkapt, het is gewoon protectionisme. Ja, het is, je pakt niet direct producten aan, maar... Uh... Je zegt, je stelt extra veiligheidseisen waardoor een, nou, een speciale doelgroep aan producten er buiten valt. Dus je zegt niet expliciet van jouw product mag er niet binnen, maar je tweakt de veiligheidseisen zo dat die producten ja. de markt niet op mogen. Dus in zoverre kan ik daar wel in vinden. Dat is een beetje indirect. Ja. ja met een vingertje te wijzen naar Trump. Hè? Ja, oké. Okay. een beetje hypocriet. <laughs> maar dat zijn we wel gewend. Hebben we nog wat EU-gedoe? Uh, EU-ministers? Dichter, gehad. Dat worden nog handig. Au, oh, helaas. In belastingregels. Wat, wat? Nee, ik dacht als ze handig werden, dat ze echt iets konden, gaat dichter, maar in belastingregels. Ja, ze hebben het over eerlijke belastingheffing. Nou, weet ik niet wat dat is. Afschaf van belasting. Ja, dat he? zou ik zeggen. Ik bedoel, <laughs> eerlijk is eerlijk. Je moet ja, maak het vrijwillig. Uh, ja. Ja. ja, dan is het natuurlijk geen belastingheffing. Want dan is het geen verplichte bijdrage. Of uh, dat je betaalt op het moment dat je gebruik maakt... van een bepaalde dienst van de overheid. Ja, ga ik concurreren ja. Met, met bedrijven. Dat zou erg mooi zijn. Dan, kan je, dan valt er nog eens wat kiezer. En dan hoef je niet te betalen voor het vermoorden van mensen. bijvoorbeeld. Dat is al een grote plus. Een kooi stoppen voor mensen die... Verkeerde plantjes gebruiken. Het parlement kun je dan ook afschaffen, want mensen stemmen dan met een portemonnee. Ja, maar voorlopig denk ik nog niet dat het erin zit. Voorlopig zullen we het moeten doen met eh, het dichten van uh, uh, een gat in de belastingregels. En het ziet dan vooral op de Amerikaanse multinationals. Lijkt erop alsof ze alle multinationals uit Europa willen wegjagen. Ja, ja. <coughs> ik denk dat ze toch allemaal naar Amerika vertrekken. Dus uh. nou, Amerika heeft haar regels wel weer versoepeld om het interessanter te maken. Corporate uh, tax value heet dat geloof ik. Ja, dus ja, het enige effect zal zijn dat ik denk holdinglanden zoals Nederland en Luxemburg en eventueel Cyprus en Ierland, dat die minder werk krijgen. Of dat er een andere constructie wordt uh, gevonden. En dan eventueel dat er een ander land wordt terug uh, tussen geschoven. Dus uh, ja, het kost geld. En het gaat ons denk ik niet veel meer opleveren. En de Amerikanen denk ik ook niet. Maar ja, het is een, een beetje symboolwetgeving denk ik. Ja, in zekere zin wel. Alleen zie je dan op het laatste, uh, op het eind van het artikel uh, van de Telegrafie, zie je dan uh, iets samen wat eigenlijk tussen neus en lip door wordt vermeld. Maar wat denk ik wel heel, uh, heel belangrijk is, uh, namelijk uh, als volgt de ministers bereikten ook overeenstemming over de criteria voor een zwarte lijst van landen die niet meewerken aan het bestrijden van belastingontwijking. Dus, uh, en daar gaan we denk ik nog wel meer over horen. Want, hè, want uh, de OECD is, uh, die organisatie voor economische, uh, wat staat het voor? Ontwikkeling en, uh, nog iets. Zou samenwerking. Oezo of OECD, ja. Ja, ja Die, Cooperation uh, and Development. Ja, die, die is eigenlijk, uh, iedereen, uh, uh, min of meer aan het dwingen, of te proberen aan het dwingen om uh, daaraan mee te doen. En, eh, uh, zoals er bijvoorbeeld heel veel Pand dat Panama er in eerste instantie die mee wilde doen aan mee wilde doen en vervolgens was er een paar maanden later kwamen de Panama Papers uit, weet je? dus uh, dat is, uh, ik heb zo'n gevoel dat dat ook niet geheel toevallig is geweest. Maar um, hè, dus uh, ik denk dat dat uh, wat hier even uh, even nog op het laatste wordt vermeld, dat dat zeker nog wel een staartje gaat krijgen, want dat uh, ja dat is gewoon iets wat we wat we internationaal zien en uh, die die olievlek die lelijke olievlek. Die gaat zich nog wel uitbreiden van de EU naar, uh, naar andere delen van, uh, van de wereld. Ja, dat vrees ik ook. Dat je steeds minder landen hebt waar je vriendelijk, fiscaalvriendelijk je geld uh, kan stallen. Want het zegt overal: een vinger in de pap willen hebben. Ja, je ziet gewoon steeds meer dat ze dat je gewoon automatisch uh, um, informatieuitwisseling gaat krijgen. Ja, ja daar dus, uh, zijn ze al een tijdje mee bezig inderdaad, met de TIA's. Want nu is het nog zo... Nou ja, maar, maar met zo'n TIA is het dan nog dat ze daar echt om moeten vragen. Hè? Dat ze dan in het kader van zo'n TIA... Uh, een, een tax exchange information agreement heet dat, dan. Uh, ja. Moeten moet ze dan, uh, moeten ze dat wel echt nog naar vragen, hè. Dus, eh. Uh, nou niet... gericht vragen en geen phishing expeditie. Ja, precies. Precies. Het is wel zeker ze... binnen de EU, de automatische gegevensuitwisseling. Ja, ja absoluut, absoluut. Ja, dus, dus binnen, inderdaad, binnen die Unie, net als uh, bijvoorbeeld tussen Canada en de Verenigde Staten. Ja, daar kun je ervan uitgaan, de IRS die weet toch alles over iedere Canadees. Hm. En, uh, de Nederlandse Belastingdienst, uh, die weet mij hier in België ook te vinden. Hm. En, uh, enzovoort, enzovoort. Dus uh, nee, dat is inderdaad al, uh, daar kun je al van uitgaan, dat dat uh, ondanks de inefficiëntie van, uh, van de bureaucratie en dat soort dingen, dat, uh, dat dat inderdaad gewoon eigenlijk al één is. Maar um, ja, die trend uh, die gaat zich zeker ook internationaal uh, voortzetten. En um, ja, uiteindelijk... Uh, Gaat dat denk ik leiden tot gewoon automatische uh, uitwisseling van informatie. Daarna kan je dan uh, wel natuurlijk weer afvragen van ja oké. Okay, het is een beetje hetzelfde verhaal als wat, uh, wat Snowden vaak aanhaalde over, uh, over de inlichtingendiensten. Van ja, Je kan wel nog meer informatie op die hoop, sche op die hoop scheppen. Maar ja, ga je daardoor... Uh, hè, want het idee is uh, natuurlijk om bepaalde criminele activiteiten aan te pakken natuurlijk. Hè. Uh, niet alleen, vaak wordt er niet alleen bijgehaald belastingontduiking. Uh, maar ook uh, weet je, witwaspraktijken en dat soort dingen. Maar goed, je kan wel nog meer informatie op zo'n grote hoop gaan, uh, gaan scheppen. Maar ja, op een gegeven moment zie je gewoon door de boom het bos niet meer. Dus ik denk ja. echt, uh, dat dat en wat als, dat betreft wel... Uh, politici is. zelf uh, worden veroordeeld wegens integriteitsschendingen, ja. Ja, ik bedoel dat, natuurlijk dat voor, veel... Nee, inderdaad. Nou is natuurlijk voor belasting is het wel weer iets anders in de zin van, uh, ze hebben natuurlijk zelf heel veel baat bij om dat zo goed mogelijk uh, bij te houden. En uh, iedereen ach achter ze vol te zitten die, uh, die in gebreken blijft. Ja, maar al uh, zelf, wilt, uh, binnen de, maar nee, behalve als het hetzelfde zijn. Ja. Daar willen ze geen audit oh, doen over de uitgaven, de, de kostenvergoedingen, de Europarlement Nee, inderdaad, inderdaad. Dus zullen wel loopholes blijven, maar alleen voor de, de geprivilegeerde mensen. Ja, ja absoluut. Ja, het Koningshuis die zal uh, nog steeds geen moeite hebben met de belastingontwijken, <laughs> denk ik. Uh, nee, nee wat officiële echt... vrijstellingen inderdaad. Uh. <laughs> en sowieso als je heel rijk bent, hoor, dan, dan heb je alle extra vrijstellingen. Als je een mooi landhuis hebt, niet belast. Als je uh, kunst hebt, niet belast. Zolang je maar bij het uh, juiste clubje hoort, niet belast. Ja, ja inderdaad, Dus je niet bij het clubje hoort. Ik heb nou, nog één berichtje hier liggen. Dat gaat over uh, Cubaanse immigranten in de VS. Ja, nee, ik heb er niet veel over te zeggen. Ze worden teruggestuurd, uh, illegale illegaal, tussen air quotes, immigranten. Illegale Cubanen. Ja, ja, inderdaad. Ja. ja, het is denk ik uh, in zekere zin, uh, er wordt bijvoorbeeld hier aangestipt dat uh, onder uh, Obama kreeg iedere Cubaan die uh, die voet op Amerikaanse bodem zette automatisch een verblijfsvergunning. Um, en, en zo wordt het, uh, ja, het verschil geschetst tussen hem en Trump. Maar wordt er dan wel weer bijgezegd dat uh, Obama die trok die regeling zelf in. Uh, vlak voordat hij uh, vlak voordat zijn, zijn tweede termijn uh, over was. Dus um, ja. Ja, ook andere, zou... ook andere buurlanden worden genoemd. Mexico stuurt er ruim 400 terug tegen 117 van de Verenigde Staten. De Bahama's, ja. een paar eilandjes, ook 117. Maar ja, de meeste, mensen, de meeste landen doen dat, uh, immigranten terugsturen. Dus ik vind het een beetje non-nieuws. Ja, inderdaad. Nou, dus uh, misschien in het kader van uh, de relaties tussen de Verenigde Staten en Cuba vonden ze dat nieuwswaardig. Op zich, uh, ja, in zekere zin is het misschien ook wel zo, maar. Ja, het is ook. Uh, ik denk als je het in het, uh, in het kader bekijkt van uh, immigratie, uh, uh, wetgevingen of veranderingen in wetgevingen die, die Trump aan het doorvoeren is, kom je daar ook weer die, diezelfde hypocrisie tegen van uh, dezelfde dingen die Obama deed of die Obama nog strenger deed. Uh, nu omdat het Trump is, uh, weet je, is iedereen een rep en roer. Ja, die so. die verbaast me van. Uh, ja, enerzijds ben ik wel blij hoor met uh, die extra aandacht uh, voor de dingen die hij verkeer doet. Maar uh, dat had ja. de afgelopen acht jaar ook wel gemogen van mij bij uh, Obama. Ja, het is weer het bekende liedje. Alle republikeinen zijn nu weer uh, in gaap gevallen <lacht> en uh, alle ja. democraten staan ook van achter. Ja. En ik vind het wel mooi moet ik zeggen. Dat hij die, die politieke correctheid zo aan zijn laars lapt. Dat vind ik echt. Uh, ja, dat dat kan ik, ik echt waarderen. Veel meer dingen worden weer bespreekbaar, ja, daar mag het weer over hebben. En dat hij ja. ook de media aanpakt van, hé, hey, uh, jullie produceren een hoop troep. Ja. <laughs> ja, en tegelijkertijd komt er een hoop onzin uit, maar goed, uh, Ja, ja, ja. Ik bedoel ik... <laughs> Ja, ik bedoel, wat was de andere optie geweest? Weet je, Eén, waarschijnlijk een van de meest corrupte mensen. Uh, van de wereld, uh, mevrouw Clinton. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik bedoel, als het dan toch, uh, als het dan toch uh, of de een of de andere is, uh, dan, uh, oké, okay, dan maar Trump, dan kunnen we in ieder geval nog lachen. En uh, weet je, ze nu, dan, uh, ja, het schaam, heb je ook, voel je ook plaatsvervangende schaamte, maar, <laughs> of vrij vaak eigenlijk. Maar tegelijkertijd kan je er ook om lachen. En uh, het is, uh, ik hoop alleen wel dat hij zich uh, aan zijn belofte gaat houden van uh, dat hij uh, ja, dat hij inderdaad niet uh, ruzie gaat zoeken met Rusland en dat hij ja. die relatie inderdaad echt gaat, uh, gaat verbeteren. Want uh, ik heb het gevoel, en dat is niet alleen gevoel, uh, dat, uh, dat heel veel mensen om hem heen, die hij uiteindelijk heeft aangesteld, uh, dat die dat niet helemaal uh, zo gepland hebben. Nee, ja, je hebt natuurlijk wel een uh, militaire industrieel complex dat 500 miljard per jaar kost in Amerika. Dat moet wel enigszins gevaarlijk worden, en meestal is het een oorlog. Ja, maar ja, nee, de, zoals ik het zie, als hij geen oorlog begint eh, tijdens de Amster zie ik het als uh, een netto plus waarschijnlijk, zijn presidentschap. Ja, en gewoon in het algemeen denk ik de, de relaties met Rusland versterken uh, en of minder zwak maken. En, ja uh, uh, ik bedoel uh, waarom uh, ja, een nucleaire ja ik denk dat we er allemaal baat bij hebben ik denk niet dat je uh, wat is nu uh, nu slaat het bijna om naar het andere extreme weet je nu willen de linkse die willen allemaal uh, de democratie die willen allemaal Poetin aanpakken ja. weet je en iedereen die uh, die nu niet links is die is uh, van Rusland en uh, weet je die wordt betaald <lacht> door Poetin en ja. en dit voor wat allemaal weet je dus die hysterie die uh, die zien we ook nog ja, het is, en... is, is er al bewijs voor de inmenging van Rusland eh, in de verkiezingen. Het blijft verhalen nee. van nee. anonieme bronnen en van eh, we weten zeker dat het zo is. Nog zeker dan Weapons of Mass Destruction... Ja, inderdaad. Ja. En eh uh, nee, ja, maar het, het was namelijk zo, want de hackers die hadden die hadden, ik weet niet of ze hoe ze dat precies, want ik ben niet zo technisch wat dat betreft, maar hoe ze dat, daar precies achter zijn gekomen, maar dat ze Russisch met elkaar spraken of dat ze een bepaalde uh, vorm van, van, uh, van uh, ja, zeg maar IT-taal of zo gebruikten, wat uh, voornamelijk in, uh, in Rusland en omliggende landen wordt gebruikt. Het was zoiets heel. Zo iets heel zoiets heel uh, duns weet je wel om, uh, ja, uh, idee, om iets te ja, plaseren maar daarnaast ook er is dan ook niemand, omdat ze zoveel hebben over uh, ja, hacken dit en hacken dat en uh, nu weer dit uh, bewijs tussen aanhangstekens en nu weer dat, is er ook niemand lijkt het die erbij stilstaat van oké, okay, maar waar gaat, ze hebben niet de verkiezings uh, hoe noem je dat, zeg maar die, uh, die kiesautomaten uh, of uh, die kiesmachines gehackt, dat ja. zegt niemand, dat beweert niemand dus wat ze beweren is dat ze uh, uh, dat ze de democraten gehackt hebben en dat vervolgens als gevolg daarvan... Dat zeggen ze natuurlijk niet bij, maar als gevolg daarvan is de waarheid naar buiten gekomen over wat, <laughs> ja. uh, wat Clinton heeft gedaan uh, en, en Clinton en, uh, en haar uh, handlangers hebben gedaan uh, met uh, Bernie Sanders. En uh, oké, okay, dat is dan het grote probleem. Ja, oké, okay, maar als we daar de waarheid over weten, dan is iedereen daar toch beter, uh, beter mee af. Maar dat wordt er niet bij gezegd van uh, waarom dat hacken dan zo schadelijk was voor de verkiezingen. Want dat was uiteindelijk gewoon omdat Clinton zo mee is. Ja, het is meer een afleidingsmanoeuvre dan dat... Uh... Echt het echt probleem is, tenminste, zo komt het op mij over. Tenminste, Russians did it. Dat is een beetje de uitspraak als er iets misgaat. Ja. <lacht> ja. Daarbij, ja. <lacht> ja. ja. Ja, goed, ja. Ik denk wel dat we een beetje aan het eind gekomen zijn. Ik zou nog even te kijken of er nog militaire acties zijn geweest van de VS. Uh, sinds het aantreden van Trump. Ik weet wel dat in de eerste week uh, het een en ander gebeurd was. <kwijnt> er waren waarschijnlijk nog de drone strikes die besteld waren door Obama. Oké. Okay. Ja, ja. Die was wel een groot verbruiker inderdaad. Een uh, meisje was omgekomen van de broer al omgebracht was door Obama, en de vader ja. ook, en de neef door de boer. Nee, maar uh, ik kan zo gauw niks vinden. Ik weet niet, staat er ergens, is er ergens een website waar dat bijgehouden wordt? Of? Nee, ja, maar dat zijn alleen maar de aggregate data volgens mij. Dus hoeveel in totaal wel per land. Dus, maar dat was inderdaad achtjarig zusje. Van 16-jarige jongen maar van de vader, inderdaad. Uh, de, de vader en, hem, hij en, en, en zijn vader waren inderdaad op Obama vermoord en de dochter uh, onder Trump, inderdaad. Ik ja, een artikel van Breitbart van 23 februari: uh, Report US military uh, branches preparing to expand under the, the Trump. Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Mm -hmm. Nee, maar goed, ik, met, met deze mededeling zal ik dan uh, de uitzending afsluiten. Nee. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending... en uiteraard voor het luisteren naar uh, deze aflevering van Vrijheid Radio. Uiteraard zijn we er volgende week weer... en uh, ik wens iedereen uh, nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. <middels>